I'm okay. not vakbonden en directie bij Delijze gaan straks overleggen over de aankondiging dat de 128 winkels van Delijze, die nu nog in eigen beheer zijn, worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters. Voorlopig zijn 94 van die winkels gesloten door een staking omdat de werknemers vrezen dat ze onder meer een lager loon zullen krijgen. Het plan om die 128 winkels zelfstandig te maken, moet weg zegt Wilson Wellens van de Liberale Vakbond. personeel vraagt dat dit plan meteen van tafel wordt gehaald. Zij gaan de er niet mee akkoord dat zij verhandeld worden als koopwaar als zij voor een andere werkgever moeten komen werken aan andere voorwaarden, dan willen zij daar zelf over beslissen en zelf inspraak over hebben. Een vrouw uit Everen in Brussel heeft een gevangenisstraf van vier maanden en een boete gekregen voor slagen en verwondingen aan haar zoon van twaalf. Tijdens een ruzie had ze hem een klap gegeven en met een boek naar hem gegooid. Volgens haar advocaat was dat een pedagogische tik, maar de rechter ging daar niet in mee, ook omdat de moeder geen spijt zou hebben gehad. De zoon is intussen vijftien jaar en is nu geplaatst in een jeugdinstelling. In de Verenigde Staten is de dader van de aanslag in New York in 2017 veroordeeld tot levenslang. De terrorist uit Oezbekistan heeft acht mensen gedood, onder wie ook de Belgische Anne-Laure de Kat. Hij reed met een terreinwagen in op fietsers en voetgangers en deed dat in naam van terreurgroep IS. Dan is er nog groot nieuws over een van de bekendste gezichten en meest vertrouwde stemmen hier bij de VRT. Want volgende week maandag presenteert Weerman Frank de Bozere zijn allerlaatste weerbericht. Hij gaat met pensioen na een carrière van 36 jaar als weerman bij VRT. Frank de Bozere was een van de opvolgers van Weerman Armand Pien en presenteerde zijn allereerste weerbericht op 12 maart 1987. Frank is zaterdag de weekgast van Ruben in Weekwatchers en ook hier in Goedemorgen morgen en bij Anne en Daan zwaaien we Frank volgende week maandag feestelijk uit. En in het voetbal dan stopt Simon Mignolet als doelman bij de Rode Duivels. In 13 jaar speelde Mignolet in totaal 35 wedstrijden voor België, maar dan wel meestal als tweede doelman na Thibaut Courtois. In een afscheidsvideo op sociale media bedankte 35-jarige Mignolet iedereen bij de Rode Duivels en ook de fans en dan zegt hij ook dat het een moeilijke beslissing was. Some days we need to make tough decisions. And today is one of them. After 13 years of representing my country, it's time for me to say goodbye to the Belgian Red Devils. All my teammates, the staff, especially the fans, everyone. Thank you. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Dertig straten in het centrum van Tremelo worden fietsdraten. Vooral in de schoolomgevingen moet het veiliger worden voor het verkeer. En voetbalclub oud leuven wil wedstrijden klimaatneutraal maken. Wie zondag met de fiets komt kijken, krijgt een gratis drankje. Vandaag blijft het meestal zwaar bewolkt met eerst een regenzone. Vanavond kunnen de buien soms winters worden. Temperaturen tot zo'n 9 graden. Na de middag wordt het stilaan kouder. Mee nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je hier over een half uurtje... of lees je in de app van VRT Nieuws. Ik geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonbering van Brusdor. Ah, man, dat is even wakker worden. Zie, goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen schema van het nieuws. Goedemorgen. Ja, Frank de Bozer die weggaat, krijgen we dat nu? Ja. Wat een shock. Wat moet de wereld doen? Ik vind het vreselijk. Ik ben echt en ik ga mij er ook voor uiten een enorme Frank de Bozer fan. Denk dat kan er nu iemand tegen Frank zijn? Vraag het mij af. Het kan niet. Het zou niet mogen. Het zou strafbaar nee. moeten zijn. Goedemorgen. Het is drie over zes. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey, Welke straf zou je moeten krijgen als je tegen Frank de Bozer bent? Een levenslange opsluiting. Of elke dag regen. <lacht> alleen op jouw hoofd. Dat zou dat mooi zijn zo'n dingen. Ja, dat kan ook. Dan net uh, ja, al over vogels bezig. Ik heb ze alweer al gehoord vanmorgen. Ik vind het zo mooi. Hè? De vogels. Wat meerdere vogels. Gisteren was boeiend... Een heel dolle vink in onze tuin. Oh, het is ook bijna lente, maar een week. Ja, Ik word ja. er wel vrolijk van. Zo hoort dat. Nu uh, De vroegste vraag van morgen: Frank de Bozer, daar moeten we het nog even over hebben. Als je die naam hoort, lieve luisteraar, wat denk je dan? Frank de Bozer. Gewoon een woord, een zin. Deel hem nu in de app van Radio 2. Ik ben zeer benieuwd, maar vooral zeggen: Goedemorgen. Goedemorgen, Ja, heel, heel veel mensen die mening hebben over het vertrek van Frank de Boos. Daar gaan we straks op door. Maar herinner je nog? Mentissa. Kennen jullie Mentissa nog? Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, Mentissa. Enige idee. Heeft ooit The Voice Kids gewonnen. In 2014 oh. of zo, denk ik. ja. En is nu een grote ster aan het worden in Frankrijk bij... Uh, ja, dus niet bij ons. Ja, dus in Frankrijk. In Frankrijk, Fransen dus, Dit is ze. Radio 2. This one. Tissa. Ze is van Den de Leeuw en ze maakt nu Furore in Frankrijk. Hey, hey, hey. morgen. Je dinsdag begint. Het is vandaag 14 maart. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Frank de Bozer volgende week maandag zijn laatste weerbericht zal doen. Het is toch maandag, hè? Het is maandag. maandag hè? Veel wolken vandaag, minder warm dan gisteren. En nu al een beetje aan het uitkijken naar morgen. Want dan hebben wij bezoek van een prinses bij Goeiemorgenmorgen. Maar echt een echte, hè, een van Saxon-Coburg. Maar Schema is hier toch al elke dag? Dat is de nieuwsprinses. De prinses van het nieuws. Dat is ook eigenlijk een soort koningin van het nieuws. Dat is, nog, dat is, hè, maar, is, dat is toch een dat trapje is hoger. Ja, voilà, dank u. Maar lieve luisteraar, jij blijft natuurlijk de koning, de koningin. Alles daartussen. Maar niet echt waar. Volg. Morgen komt dus een prinses. Frank de Bozer, daar moesten we het over hebben. Heel veel reacties die binnenkomen. Frank, die... Ja, verdwijnt volgende week al van televisie en van radio op de VRT en heeft ook plechtig beloofd dat hij daarbuiten niks voor de concurrentie zou gaan doen. Dat is lief. Heel veel reacties die binnenkomen in onze app. Karma Monbeke zegt Frank de Bozere is een wolk van een weerman. Dat vind ik goed, goed, ja. En Bella uit Russelaren zegt verkeerde kleurencombinaties in outfits, nog een beetje waar, maar wel een cutie. Dus ze is wel positief. En Chris Bellemans, een trouwe luisteraar uit Kasterlee, zegt goed of slecht weer. Frank, die is altijd goed gezien. En uit, ook uit Weven en Peterke Peterke Behagen, uh, hij is altijd opgewekt en optimistisch en luister graag naar zijn weerberichten. Kan hij missen, zware? Ja, ik denk dat we hem allemaal gaan missen. We hebben nog één reactie die ik wel grappig vond. Frank de Bozeren staat voor fietsen met laagjes aan. Dat is waar. Dat zegt hij heel vaak. Ja, altijd. En hij heeft ook altijd een soort kerstboom op zijn fiets om goed gezien te worden. Slimme kerel. Ja, ik vind, ik, ja, het is echt een icoon. Rudy Rimo, uit Halle. Als jij Frank de Bozeren denkt, wat denk je dan? Wat ik dan denk? Ik denk dat Frank de Bozeren een hele gevoelige, warme weerman is. Met een hartvoorkom op tegen kanker. Ja, dat is iets wat we soms we het vergeten. Voor, ja, een ja, ja, standbeeld voor die mensen. Zeg maar, heb je die ooit ontmoet? Ja, heel toevallig. Op de laatste dankdag... In Antwerpen. En wie is die in het echt? Heel aanwezig. Wat? Hoe is die in het echt? Uh, een echte troetelbeer. Echt uh, warm, warm hart. Mooie ogen trouwens. Ja, heel gevoelig. Wacht. Heel aanspreekbaar ook. Mooie ogen. Die echt. hebben u nog nooit gehoord van Frank de Bozeren. Maar goed, we gaan Ja, er... Lief. Ja ja, toch wel die heeft mooie blauwe ogen als ik het me nog goed herinner. Oké, okay, we gaan het even checken als we, als we nog kunnen spreken vandaag. Dankjewel Rudy voor zoveel mooie woorden. Geniet van de ochtend jongen. Ja, het I've been holding on to swimming in the deep trying to find my way back to you a little bit of love.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 Holding on to pieces Swimming in the deep end Trying to find my way back to you Cause I'm needing a little bit of love oh, oh, oh, A little bit of love I need a little love Just like the air I'm breathing Een little bit of love van Tom Grennan. Wesley, die is 36, komt uit sint gilles waas Ja, ik heb die altijd gekend als weerman, die Frank de Bozere. Vroeger met snor en nu zonder. We zullen hem missen op de radio en televisie. Groetjes van Wesley. Er zijn mensen die geen andere weerman gekend hebben dan Frank. Ik ook niet? Nee? Nee? Heb je arme Pie nooit gekend. Dat was zo heel vaai. Ik weet wel wie dat is. Maar... Ja. Maar Frank heeft mij altijd gezegd wat voor weer het ging worden. Wow. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Probleempje. Ja, eentje E17 van Kortrijk naar Gent. Er moet je opletten voor een ongeval aan de afrit in de Pinte. Ga je nog even door? Ik ja, zeker. Ja, nog niet even ja, nee, nee, nee, nee. Even checken. Ja. Beursactie bij Dovi. Krijg een verde van je keuken gratis. En maak kans om je keuken te winnen. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in Baagje. Bij Beobank begrijpen we dat u niet alles kan voorzien.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 Waar je dan toch over begint. Waarom, waarom interesseert het jou dat ik ooit een sigaar heb gerookt? Omdat je aan het hoesten was. En je was zo, ja, ik vond het grellig klinken, zo van heel diep in jou. En ik, ik was bezorgd. Ik, hoe jij is ziek, maar Schema zegt: Ah nee, dat is van de sigaren die jij rookt. Ja, ik rook ook. Oh, ja. okay. Ik heb ooit wel eens een sigaar gerookt, maar vond het verschrikkelijk uh, slecht smaken. Ik heb er niks mee. Maar goed, lieve luisteraars, wijken af natuurlijk. Want we moeten het even hebben over, over misschien iets bij jou in de buurt. Want er zijn een boel steden en gemeenten in Vlaanderen waar de mensen die daar werken geen TikTok meer mogen hebben op hun werktelefoon. Dat is nu toch een ding. Wat is er aan de hand, Schema? Ja, onder meer Mechelen, Gent en Diest hebben dat nu verboden. Want TikTok, dat is eigenlijk een app waarmee je korte filmpjes kan maken en dan kan delen. Dat is begonnen met dansfilmpjes, maar tegenwoordig hmm. kan je daar van alles mee doen. En vorige week kwam er al een verbod op werktelefoons van het personeel van de Vlaamse en de federale overheid. En dat heeft allemaal te maken omdat die app van China is, of van een Chinees bedrijf. Hmm. En dus zijn ze bang dat China Via die app mensen hier bespioneert. Ja, ja, ja. Want natuurlijk zo'n app, alle apps, die mm -hmm. verzamelen gegevens van jou. Ja, ja. Doen ze daar misschien in China rare dingen mee, denk ik. Ja, ja. Pas zoals met die ballonnen. Hè. Wat, maar wat, ja, wat zouden ze daar dan mee, mee onderzoeken? Pak, ik zeg maar iets. Een gemeente zoals Kuurne bijvoorbeeld. Wat, wat, wat zouden ze dan kunnen te weten komen? Ja, de grootste geheimen. Ja. <laughs> Kurne niet, maar misschien iemand die in het parlement werkt en TikTok heeft of zo, of, of ja, minister, zo of... Steden of gemeenten, hoeveel bomen ze geplant hebben in die week, dat, dat boeit hen toch Ja, niet. maar daar gaan ze overlezen, hè? ze zoeken naar de interessante dingen. Ja, we zullen wel zien, zeker. Zou het, Ja. ja Mochten jullie bij het, bij het nieuws nog uh, TikTok hebben? Voorlopig nog wel. Het is ook wel een heel belangrijk medium voor veel jongeren, dus... Geniet er nog van, schema, nu het nog kan. <laughs> ja, zeer veel jongeren, nieuwsflash, zeer veel jongeren die gewoon nieuws halen uit TikTok bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja, bon. Het is echt een van de populairste apps. Aan maar moment. is het niet vooral dansjes erop, of, of ben ik helemaal niet mee? Nee, want het... Het is echt alles. Zo, zelfs heel veel politieke partijen bij de vorige verkiezingen hebben ook TikTok ontdekt toen. En maakten dan allerlei korte filmpjes om jongeren aan te trekken. Om op hen te stemmen. En volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Voilà. Dus, dus. voor veel politici is dat nu wel een probleem. Dat Spannend. Dat. Maar op hun eigen telefoon is, zijn er geen... Privé, ja. ja voor ah ja, dat is echt gewoon de, de werktelefoon. enkel de werktelefoon. Oh. Dus de vraag is, kan je dan niet gewoon op je privételefoon toch nog TikTok hebben en daar dan filmpjes in posten? <lacht> ook nog even over Frank de Boos, die vast euh, ook TikTok heet, alhoewel ik weet het eigenlijk niet. Hij stopt dus volgende week maandag, 20 maart, stopt onze Weerman Frank. Ja, hij gaat met pensioen en hij werkt al 36 jaar als Weerman bij VRT. Hij was een van de opvolgers van Weerman Armand Pien. En hij presenteerde zijn allereerste weerbericht op 12 maart 1987. In totaal heeft hij blijkbaar zo'n 100.000 weerberichten. Oh. <lacht> En daarnaast had hij ook nog andere dingen te doen, want hij had twee wetenschapsprogramma's en hij is sinds 2003 ook voorzitter van Kom op tegen kanker, echt het gezicht ook. En hij stopt exact op 20 maart. Ja, het is eigenlijk ook een beetje het begin van de lente Dus het is een symbolische dag ook voor hem Maar Frank had ook nog heel veel vakantiedagen staan Die hij moest opnemen Want eigenlijk gaat hij pas later dit jaar officieel op pensioen Maar uh, het is een werkbeest Dus hij heeft veel te veel gewerkt En moet nu nog een beetje vakantie ja, ja, zo is hij ja. Ja, We hebben nog, altijd weer, we hebben nog uh, weerman uh, Bram We hebben nog weervrouw Sabine Absoluut. En we hebben jou, jij, jij begint hier de dag ook altijd over het weer. Dat is waar. Dat is, dat is je bent waar. een mini-weerman. Het gekke, ja, want het is altijd zo, waarom vinden mensen het weer zo belangrijk? Omdat dat je gemoed toch een beetje bepaalt. En is het ook niet omdat we in Vlaanderen ook zo echt een onwaarschijnlijk gek weer hebben? Het kan heel warm zijn, heel koud, maar dan nat en dan plots weer wolken, dat soort dingen.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 Lijf, alsof de morgen niet bestaat Lijf, alsof het nooit echt af is Een Wat alles wat je kan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 Frank de Bozer die stopt als weerman op VRT. Maar er komt wel een heel special soort ja, documentaire, reportage. Ja, inderdaad. Volgende week maandag is dus zijn laatste weerbericht. Mm. Daarna zal hij uitgebreid in de bloemetjes worden gezet met een speciaal programma. En dat heet Dank Weerman Frank. En kan dat zien na het journaal op 1. Terecht ook. Belangrijkste VRT Nieuws om half zeven intussen. Schema Saïsaï. Goedemorgen. Hey, Vandaag is er een overleg tussen de vakbonden en directie van Deleize. Ze gaan praten over de beslissing om 128 winkels over te laten aan zelfstandige uitbaters, waardoor Deleize geen enkele winkel meer in eigen beheer zal hebben. In Canada is een pick-up truck ingereden op voetgangers. Daarbij vielen twee doden en negen gewonden. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar later gaf hij zichzelf aan bij de politie. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Vlaanderen in Brussel met Harald Geerling. Een vrouw is in beroep veroordeeld voor het rijden onder invloed van cocaïne... ...terwijl haar kinderen op de achterbank zaten. Dat gebeurde in indies terwijl ze ook al een rijverbod had. De vrouw kreeg een celstraf van 30 maanden... ...en een boete van 9000 euro met uitstel... ...en een extra rijverbod van een jaar. Ze moet zich ook verder laten begeleiden voor haar drugsprobleem. In Tremelo worden een dertigtal straten binnenkort fietsstraten. Dat betekent dat je daar voortaan maar 30 km per uur mag rijden. En automobilisten mogen fietsers ook niet meer inhalen. Vooral in de buurt van scholen moet het verkeer daardoor veiliger worden. In de meeste straten waar je nu 70 mag, wordt de snelheid ook verlaagd naar 50. Dat zegt de schepen van mobiliteit in Tremelo, Nick de Rijk. Eigenlijk moeten we zeggen dat Tremelo naar 50 per uur gaat, behalve... Op plaatsen zoals de fietsstraten, rond de scholen en op sommige gevaarlijke punten, daar wordt het 30 uiteraard. En enkel de doorgaande straten, die behouden we op 70, maar dat zijn er maar een aantal. Er komen ook vijf trajectcontroles om de snelheid van automobilisten te controleren. De aanpassingen van de verkeerssituatie zouden in juli klaar moeten zijn. De politiezone. De politie liever waarschuwt voor verkeersproblemen... in de omgeving van Zellek in Assen vanmorgen. Het personeel van warenhuisketen De Leijze... voert vandaag actie vlakbij het distributiecentrum. De vakbonden en de directie van De Leijze... gaan straks overleggen over het plan... om de 128 winkels die nu nog in eigen beheer zijn... te verkopen aan zelfstandige uitbaders. De politie vraagt om de N9 daar in de buurt te vermijden... vooral in de buurt van het kruispunt met de industriezone Broekhooi. De politie raadt aan om alternatieve wegen te kiezen... zoals de E40 bijvoorbeeld, of om thuis te werken wanneer dat kan. Een voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven roept supporters op om volgende zondag met de fiets, het openbaar vervoer of te voet naar de match te komen kijken. Dan speelt OHL thuis tegen Anderlicht. De club wil de wedstrijden klimaatneutraal maken. Vooral de verplaatsingen van auto's en bussen van supporters en de club zelf zorgen voor veel CO2-uitstoot. Bij één wedstrijd stoten supporters en de club samen evenveel uit als elf gezinnen tijdens een volledig jaar. Dat moet anders, vindt Filip van Doorslaar van Oud-Heverlee-Leuven. De grootste component is inderdaad publiek. En de verplaatsing van de supporters, maar ook onze eigen medewerkers, leveranciers en anderen. Dus vandaar willen we eigenlijk een nieuwe meting doen en te kijken wat de impact is als zoveel mogelijk mensen met de fiets komen. Dus we hebben daarom eigenlijk een oproep gelanceerd om aan onze supporters, maar ook aan onze medewerkers, om met de fiets naar de wedstrijd te komen op zondag. De club mikt op zo'n 3000 fietsers en daarom wordt de fietsparking aan het stadion uitgebreid. Wie zondag de auto thuis laat krijgt ook een gratis drankje. De spelers zelf die komen met de elektrische bus. Vandaag blijft het meestal zwaar bewolkt met eerst een regenzone. Vanavond kunnen de buien soms winters worden. We halen temperaturen tot zo'n 9 graden. Vanaf na de middag wordt het dan stilaan kouder. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en ook uit Brussel... vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ja, hi, o, het verkeer. Vertel eens. Ja, uh, E17 van Kortrijk naar Gent. Uh, daar moet je opletten voor een ongeval aan de afrit in de Pinte. Er staan geen files, maar uh, ja, wel opletten dus. En op de E314 van uh, Nederland naar Lummen. daar moet je dan weer uitkijken bij de afrit in Maasmechelen. Daar zou een heleboel modder op de weg liggen, zegt de politie. Verder naar Antwerpen is het uh, vooral aanschuiven... voorlopig van uh, Massenhoven tot net voor Ranst. Twintig uh, minuten ben je daar kwijt door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent gaat het een uh, ja, klein kwartier... langzamer al van Borgerhout tot aan linkeroever. Zeg, er is blijkbaar een groot probleem... of er komt een serieus probleem aan... aan de brug in Vulvoort. Ja. Ja, vertel eens. Die, die moeten ze onderhouden. Hè. Dus brug is, die brug is gebouwd in wat was het, 1978... en die zou 100 jaar mee kunnen... Maar dan moet je hem wel regelmatig natuurlijk renoveren. En uh, ja, die krijgt nu eigenlijk een gigantische opknapbeurt. En dat begint uh, augustus van dit jaar, hè, na het bouwverlof. Maar uh, ja, hou je vast, die gaat, dat gaat wel acht jaar duren. Ah, ja. Acht jaar. Acht jaar, dat is Allee. echt. Hè. En dat komt omdat ze natuurlijk. Ja, ze zouden het ook rapper kunnen doen. Maar dan moeten ze meer rijstroken innemen. Hè. Dus dat betekent dat vanaf augustus. Uh, er eigenlijk permanent, zomer en winter, ongeveer uh, in elke richting drie rijstroken zullen zijn. Maar wat versmalt ja. met snelheidsbeperkingen, dus dat kan al wat zwaarder worden. En dan vanaf de, uh, de lente van 2027 gaan we naar drie rijstroken op de binnenring en twee rijstroken op de buitenring. Alles op één brughelft. Ai, ai. Dus die, die hinder gaat zwaarder worden. Hè. Rekening mee houden dus binnenkort en dat voor acht jaar. Dank je wel. <lacht>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 Maar ik wil wel uw kameel zijn, dus spreek maar in mijn nek. Ontdek Europa, herontdek elkaar. Is dat nog ver? Frankrijk, vanaf 45 euro enkele reis. Boek je tickets op Brussels Airlines .com. Brussels Airlines, you're in good company. Proximus Flex Fiber. Dat is niet alleen een super straffe promo, maar ook een super flexibel pack. Ah, dan kan ik kiezen voor een pack met tv, internet en een mobiel abonnement. Of tv, internet en drie mobiele abonnementen. Of internet, drie mobiele abonnementen en tv met sportsenders. Of TV en dit alles op het krachtige Fibernetwerk. Stel nu je ideale pak samen en krijg drie maanden lang 25 euro korting per maand. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. bouwcondities bij Ixina. Tot zes elektrotoestellen cadeau bij je nieuwe keuken. Info in je winkel of op ixina.be. Ixina. Ja en je dromen. Bij Luminus zijn we net als jij...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 You Zet me nu maar een beetje luider. Als je pas wakker wordt, dan ga je waarschijnlijk weer in je bed kruipen. Want we hebben het, het gruwelijke nieuws binnengekregen dat Frank de Bozer nu maandag al stopt als weerman op de VRT. Dat is heel snel, hè? dat komt heel dichtbij. Het moet allemaal niet erger worden. Het is, al, het is al aan het regenen op dit moment. Maar reacties... Ja, mensen worden er gewoon heel nostalgisch van. Ze zeggen, oh, ik ga de knipoog op het einde van het weerbericht missen. En, en we zijn er weer met meer weer. We gaan dat nooit meer horen. Verschrikkelijk. Zijn snor, maar daar hebben we al een tijdje afscheid van ja. moeten nemen. En het, glaas, het glaasje water bij de hittegolven. Och, jongens toch. En die warme, optimistische man die altijd, echt altijd goed gezind is. Frank de Bozer, goeiemorgen. Oei, oei, goeiemorgen. Dag, dag Peter. Hai, dag Frank. Dag. Het is nog maar 19 voor 7, het is al begonnen. Begonnen. Hoe zijn de reacties ja, ja, ja, ja. op dit moment? Oh, ja. Allee, ja, bon. uh, ja, bedoel, ja, dat is natuurlijk te, te verwachten. Hè. Het liefst had ik allemaal uh, gehad dat het helemaal in stilte verliep. En dat er gewoon. Allee, ja, bon, ik, doe, ik doe mijn werk tot als ik met pensioen moet gaan en dan, dan stopt het. Maar ja, natuurlijk, het was uh, te pijzen. Ja. Ja. En waarom, ja. waarom ga je met pensioen, Frank? Oh, omdat om ik met ik pensioen moet niet. gaan, Kim. Ja, ik weet het. Maar uh, omdat ik met pensioen moet gaan. Dus ja, kijk, dan, ja, dan, zo, zo zijn de regels. Dus, ja, en, en daar valt niet aan te tonen. We pakken even de goede dingen vast waar we vanmorgen over bezig waren. Jouw optimisme uiteraard. Ah, absoluut. We zijn een onwaarschijnlijk vriendelijke mens. Maar vooral, jij bent de enige mens ter wereld waarschijnlijk... ...die de term slecht weer weigert te gebruiken. Ah, ja, tuurlijk ah, ja, dat is logisch hè? het weer is altijd goed voor iemand en dus als het nu, zoals het op dit ogenblik in het westen van het land aan het doen is al pijpenstelen aan het regenen is wat dan denk ik, kijk, voilà, voor de zomer met de stand van het grondwater daar kan nog iets bij, het grondwater zeg ik wel, het oppervlaktewater, dat is een ander probleem maar mm -hmm. voor de stand van het grondwater is dat dan goed, voor de parapluverkopers die zijn content, uh, mensen die een of andere film hebben gelanceerd wel, als het uh, heel zonnig weer zou zijn, ja, dan Gaan er, veel, gaan er weinig mensen liever naar die film naartoe gaan. Dus het is altijd goed voor iemand, slecht voor iemand anders. Dus wie ben ik dan om een oordeel te vullen? Ja. Optimistischer het... maken ze de mensen toch niet meer? Ja, maar, maar dat is toch plezant, Kim? Als je, zelf, als je optimistisch bent en zelf een zonnetje uitstraalt, krijg je van andere mensen een zonnetje terug. Binnen 100 jaar zijn we allemaal morsdood. Dus we kunnen maar liever lief zijn tegen elkaar en zeggen goeiemorgen morgen en het allemaal goed lenen. En dat helpt. Dat helpt, dat helpt Frank. Maar ja, maar dat gaan we zo hard meepakken van jou, maar, maar Frank, wat nu? Nu, nu wat ga jij met je dagen doen? Aba, ik heb een groot lijstje gemaakt en ik moet eerlijk zeggen, dat lijstje is helemaal gevuld, ik blijf natuurlijk voor een stuk getrouwd met het weer, ja, dat mm. kan ik niet logen, ja, op sociale media blijf ik heel actief, mijn site dat blijft allemaal doorlopen En ja, ja ik, ik blijf zeker actief maar het, ja, je gaat me dus ja, niet meer zien op VRT, don't worry ik ga niet naar de concurrentie, want er zijn veel mensen die dat denken, ja. maar bon, ja, het, is, het is tijd voor een nieuw seizoen zullen we maar zeggen hè. Wat, staat het, via, er, wat staat er helemaal bovenaan jouw, jouw lijstje, wil ik wel weten. Ah, um, uh, oh, moet je dat echt wel, ja. uh, um, uh, piano gaan spelen in, uh, voor, voor, voor mensen met dementie en uh, fietsen. Voilà. Gast, je bent zo'n goede mens. Dat is, niet om, dat is ik, echt, ik, echt niet normaal. Ik krijg er altijd een beetje kiekenvel van van dit soort momenten, maar kom op tegen kanker doe je ook. Jij ja, doet Ja, en dat blijf ik doen. dat blijf ah, ik dat doen. je ja, wel ja, doen. Tuurlijk, dat blijf Wat ik Wat ga je het meeste ja, missen, ja. Frank? Um, Wel, de, de, ja, de, de, de gewone mensen al, ja, ik bedoel, op, ja, op het werk rondlopen en, en ja, de, de, de schminkkamer de, de, de kapsters uh, uh, technici, natuurlijk ook de mensen voor de schermen, maar hmm. heel zeker ook de mensen achter de schermen en, en al, ja, ik vind dat dan zo erg ik bedoel, ik ga met pensioen en er is al die een tamtam -tam. er zijn dit jaar, deze maand heel veel mensen die met pensioen gaan en daar wordt minder tamtam -tam over gemaakt uh, er zijn heel veel mensen die optimistisch zijn en die geen geen dingen aangeboden krijgen om daar reclame voor, voor te maken dus de gewone mensen de leerkrachten de uh, ja, mensen van de verplegend personeel en al die dingen ja, die wil ik een hart onder de riem blijven steken en inderdaad dat positieve blijven benadrukken het, het is nodig en het helpt echt waar om positief in het leven te staan kijk, zaterdag, dan kun je hem horen bij Weekwatcher bij ons op Radio ja. 2 maandag is dat laatste weerbericht ga je iets speciaals aantrekken? <laughs> Goed, maar daar ben ik dus echt niet mee bezig met dat ik soort dingen, verder. Want nee, nee, ik zag, ik zie wat er in de kast hangt en dat doe ik aan. En s'avonds doe ik dat terug uit en ga ik naar huis. Dat was het plan. Ik vrees dat dat plan een beetje in duigen, in, in het water, het. zelf Ik vrees vallen. het ook. Zo ga er uit. niet vanaf komen. Nee. Frank de Bozere, nee. dankjewel en tot snel. Sowieso Alright. een fijne ochtend. Tot zo, dag. Oh man. En stop. love even. him. Oh. Ja? Ik ben meteen geïnspireerd. Einde van een tijdperk, zien. Running in the Family, this is level 42. Het is kwart voor zeven, goedemorgen. I'm dad, would send us to our room. He'd be the voice of him. He said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock. But by 8 o'clock, we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me. Climb down the family tree. That grew outside our bed. dit On the beaten in the station So there's me With Emily and Joe And Daddy driving home all heading in the same direction He you, No matter what the brakes we make the same mistakes Couldn't take his eyes off Joe and me Looking back it's so bizarre It wasn't in the family All the, the things we are On the back Back in so busy. Mensen geloven het bijna niet. Frank de Bozer die met pensioen gaat. Maandag zijn laatste weerbericht op radio en op televisie. En hoe content zijn de luisteraars die een weekendje weg willen? Die een weekendje weg willen omdat ze een foto hebben geplaatst in onze Radio 2-app. Zo mooi met een uh, -morgen vlag in hun gemeente. Zeer veel die erbij gekomen zijn. Nu, er is een probleem: in Wezenbeek op hangt er nog geen vlag. Dus gaat Margot van de Regio op zoek naar iemand die onze vlag wil ophangen. Ben jij van Wezenbeek op hem en heb je plaats om de vlag bij jou te hangen? Met een goed verhaal overtuig ons even in onze app van Radio 2. En daar is ze hoor, ja. Margot van de Regio. Margot van de Regio, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. En we kregen een belangrijke vraag binnen van Mario Lunenberg uit Antwerpen. Het is vandaag Piedag. Nu, ja. blijkbaar ben je daar ook mee bezig met Pi. Vertel eens. Ja, het is dus vandaag een feestdag om het wiskundige getal 3,14 uh, te eren en al wat daarop volgt, natuurlijk. En uh, Peter en Kim, jullie als geen andere Pi voor staat, hè? Waar staat De... Pi voor, Kim? Enig idee? 3,14. Oh, ja, ja, ja, en nog wat. Maar dit is eigenlijk de omtrek van een cirkel gedeeld door de diameter En dat is altijd 3,14. En daar volgen nog oneindig veel decimalen ja. op. Dat is een, een dag die in Amerika keihard wordt gevierd. Want ze schrijven hun data daar omgekeerd. En daar is het vandaag 3,14. Uh, eh, maart 14. Mm -hmm. um, en de, de leraren die brengen daar dan pie en pizza mee naar school en zo. Maar hier in Vlaanderen <lacht> ah, ja. zijn er ook een... Ja, ja, eten in Amerika doen ze daar graag. Maar uh, hier in Vlaanderen zijn er ook een paar scholen die meedoen. Het Sint-Josef-College in Sint-Peters-Woluwe. Die organiseren vandaag een pie-wedstrijd. En daarbij moeten leerlingen zoveel mogelijk cijfers na de comma uh, noteren. En er is daar een kerel, uh, Martijn heet hij, 16 jaar. En die heeft vorig jaar, hou u vast, 1398 cijfers na de coma van buiten geleerd. Het is echt een mafketel, maar dat bedoel ik dan in, het goede, in de goede zin. En hij wil straks zijn record Verbreken. Dus daar moet ik natuurlijk bij zijn. Wow! wow. Van bu 1300. Van buiten. Ik ben al vergeten hoeveel keer gek, een dat van buiten geleerd. Waanzin. Dat kon je allemaal te weten, iets voor negen uur. Allemaal. Maar dus Margot van de Regio, wees een open. Daar hangt op dit moment nog geen Goeiemorgenmorgenvlag. Als er iemand daar woont en je wil die ja. bij jou komen hangen, Margot komt langs om ze op te hangen. Doen. regel het. Margot van de Regio. En laat het gewoon even weten bij ons.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 Dus geef nou toch eens toe, dat jij geen moeite doet Oh, maar het kan niet zo doorgaan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 Als jij geen fucking moeite doet Oh, maar het kan niet zo doorgaan Oh, -oh, -oh, -oh, -oh. wat wil je als je niet wil Auto. Radio 2 Een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen, morgen. Ja, in Kortenberg, daar zitten we nu donderdag. Want dat hart blijft maar kloppen, natuurlijk. Met Willy Sommers, onder andere. Maar vooral, vanmorgen zoeken we jouw familienamen uit die regio. Dus even een test. Als je van Vlaams-Brabant bent, tik even jouw familienamen in, in de Radio 2-app. Doe gerust op je gemak. Wacht even. We hebben tijd. Ja. Uh, versturen massaal jouw familienaam van Vlaams-Brabant en Brussel. We gaan er iets mee doen. Het Gebeurt allemaal na 8 uur, at 7. Nu bij Ego anticrisis beurscondities. Gratis plaatsing en kortingen tot 2.500 euro op je nieuwe keuken. Ook dat verandert het leven. Nu zondag open.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 Ze wonen samen met een kameel, allee! Nee, nee, ze wonen samen in een kasteel. En met die kameel? Nee, zonder. Er is geen kameel. Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met een hoortoestel van La Perre. La Perre. Wij maken alle oren blij. Het eten is klaar. Hoe zijn de reacties? Goed is... Uh, ja, niet slecht. Beter is... Amai, dat is lekker. Op zijn best is. Wauw! Complimenten voor de chef! Op zijn best komt uit de combistoomoven stoomoven van Miele. En wie weet, is die binnenkort ook van jou? Want nu geniet je van 10% baatbouw vanaf 4 keukentoestellen. Ontdek deze en nog zoveel meer interessante baatbouwvoordelen bij jouw Miele verkooppunt in de buurt of op Miele.be. Oh, is het nog? Miele.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 Voelbaar. Beter slapen. Waarom is Jansens met een S in de Vlaamse Brabant? En Frank de Boze valt dat nieuws. Waarom stopt die mens? Waarom in godsnaam? Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Exact zeven uur, zie. belangrijkste VRT-nieuws, Shema Saisai. Goedemorgen. Bij de lijzen is er vandaag een overleg over de winkels die naar zelfstandige uitbaters gaan. En Frank de Bozere stopt volgende maandag als weerman. De vakbonden en directie bij De Leijze gaan straks overleggen... over de aankondiging dat de 128 winkels van De Leijze... die nu nog in eigen beheer zijn... worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters. Voorlopig zijn 94 van die winkels nog altijd gesloten door een staking... omdat de werknemers ervan vrezen dat ze onder meer een lager loon zullen krijgen. Het plan om die 128 winkels zelfstandig te maken moet weg... zegt Wilson Welles van de Liberale Vakbond. Het personeel vraagt dat dit plan meteen van tafel wordt gehaald...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 Enkele tientallen asielzoekers en migranten hebben opnieuw de nacht doorgebracht in een leegstaand overheidsgebouw aan het station Brussel-Noord. Ze waren daar eergisteren binnengegaan nadat ze vorige week uit een ander pand gezet waren. De politie bewaakt sindsdien de ingang om te voorkomen dat nog meer mensen het gebouw ingaan. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vraagt dat de verschillende overheden van ons land een oplossing zoeken voor de opvangcrisis, zegt Thomas Willekens. De manier waarop er hier met mensen op de vlucht wordt omgegaan is voor ons beneden alle pijl. We hebben eigenlijk een samenwerking nodig van alle regeringsniveaus in dit land. Een beetje zoals we gezien hebben met de mensen uit Oekraïne. Toen elk regeringsniveau zei we gaan dit samen oplossen, die daadkracht hebben we nu ook nodig. In Saar-la-Buisière in de provincie Henegouwen is de afbraak begonnen van het huis van serie-moordenaar en verkrachter Marc Dutroux. Ruim 26 jaar geleden werden daar de lichamen teruggevonden van Julie en Melissa, twee van zijn slachtoffers. Ze waren zeven en acht jaar oud toen ze in 1995 ontvoerd werden. Dutroux kreeg in 1996 levenslang. Afgelopen zomer ging zijn huis in Marcinelle ook al tegen de grond. In de Verenigde Staten is de dader van de aanslag in New York in 2017 veroordeeld tot levenslang. De terrorist uit Oezbekistan reed met een terreinwagen in op fietsers en voetgangers... en doodde acht mensen, onder wie ook de Belgische Anne-Laure de Kat. De man kreeg niet de doodstraf, maar kan ook nooit meer vrijkomen, zegt Bjorn Soenes in de VS. Saipov kan onder geen beding ooit nog vrijkomen. Hij heeft op het ruim twee maanden durende proces geen berouw getoond... voor zijn terreurdaden die hij pleegde in naam van IS... Voor de Vlaamse slachtoffers en nabestaanden hoefde de doodstraf niet. Volgens hen hoeft de dader niet gedood te worden om gerechtigheid te krijgen. Nog in de Verenigde Staten zijn het voorbije jaar meer vinylplaten dan cd's verkocht. En dat is voor het eerst sinds 1987. De voorbije jaren schakelden veel mensen over op streamingdiensten. En die zijn nu goed voor 84% van de inkomsten in de verkoop van muziek. Maar toch kopen mensen dus nog altijd cd's en vooral vinyl. En dan is er nog groot nieuws over een van de bekendste gezichten en meest vertrouwde stemmen hier bij de VRT. Want volgende week maandag presenteert Weerman Frank de Bozeren zijn allerlaatste weerbericht. Hij gaat met pensioen na een carrière van 36 jaar als Weerman bij VRT. Na zijn laatste weerbericht krijgt Frank een uitgebreid afscheid in een speciaal programma dat heet Dank Weerman Frank na het journaal op één. Maar Frank zelf had zijn afscheid het liefst bescheiden gehouden. Dat zei hij daar straks bij ons in Goedemorgen, Goedemorgenmorgen op Radio 2. Het het liefst had ik allemaal uh, gehad dat het helemaal in stilte verliep en dat er gewoon... Allez, ja, bon, ik doe mijn werk tot als ik met pensioen moet gaan en dan, dan stopt het. Maar ja, natuurlijk, het was te pijzen, ja. Ik blijf natuurlijk voor een stuk getrouwd met het weer. Ja, op sociale media blijf ik heel actief, mijn site, dat blijft allemaal doorlopen. Je gaat me dus, ja, nimmer zien op VRT. Don't worry, ik ga niet naar de concurrentie, want er zijn veel mensen die dat denken. Het is tijd voor een nieuw seizoen, zullen we maar zeggen, hè. Zaterdag ook de weekgast van Ruben in Radio 2 Weekwatchers. En ook hier in Goedemorgen Morgen zwaaien we, Frank. Volgende week maandag feestelijk uit. Met de handen en dat soort dingen. Hè. Oh, sorry mensen, ik was iets te vroeg, maar kijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Een moeder is veroordeeld voor het rijden onder invloed van cocaïne in diest, terwijl haar kinderen op de achterbank zaten. Ze krijgt een celstraf met uitstel en een rijverbod. En 30 straten in het centrum van Tremelo worden fietsstraten. Vooral in schoolomgevingen moet het verkeer veiliger worden. Vandaag meestal zwaar bewolkt met regen. Vanavond kunnen de buien winters worden. We halen temperaturen tot zo'n 9 graden. Na de middag wordt het stil en kouder. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel. Hoor je hier over een half uurtje of vind je in de app van VRT Nieuws toen we even kijken naar de problemen op de weg, ga je van het verkeer. Het is even opletten op de E314 van Nederland naar Lummen. De afrit in Maas Mechelen is daar uh, gesloten. Er zou een heleboel modder op de weg liggen. Er staat ook wat file daar, dus goed opletten als je de grens oversteekt. Verder naar Antwerpen hebben we vertragingen van zo'n kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. En dan vanuit uh, Hasselt drie kwartier zelfs aanschuiven van Herentals West tot Rans. Daar is een ongeval gebeurd. Verder um, de files naar Brussel, dat is ook al vrij stevig op de E40, Sta je 20 minuten in de file van Erpenmeren tot Aalst? Links is daar dicht door een aanrijding. En dan op de E314 zien we ook al vertragingen van zowat een half uur tussen Bekkenvoort en Holsbeek. De andere files naar en rond Brussel zijn 10 minuten of minder. Jouw morgen telt voor twee. Goedemorgen. morgen. Peter en Kim. Radio 2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 And I... morgen. al die vlaggen. Ze is hier onder andere in Oudbergen-Gruidrode, laat Andrea Mulders weten. Goeie zaak, goede zaak. Maar het is vandaag vooral 14 maart, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Frank de Bozer stopt met het weerbericht. Het, het sloeg toch in, hè? Ja, maar dat is ook gewoon omdat dat zo'n leuke mens is. Ja, hij heeft net een eerste reactie gegeven bij ons. En hij heeft gezegd wat hij gaat doen. En zelfs dat is zo van, allee, dat is zo Frank... Piano gaan spelen in, uh, voor, voor, voor mensen met dementie. En uh, fietsen. Goed. Helemaal Frank. Veel wolken vandaag minder warm dan gisteren. Uh, morgen hebben we bezoek van een prinses, moeten we toch even meegeven. Een echte van saxen Coburg. Dan gaan we toch onze kleding moeten aanpassen, denk ik. We hebben nu gewoon hetzelfde. En dat is toch handig? Toevallig, ja. ja. Maar morgen ga ik toch mijn best doen. Dat is goed. En nu donderdag. Groot feest. Want het is live in het hart van Vlaams-Brabant en Brussel. Maar was dat ook alweer? Dat is Kortenberg en we brengen koffiekoeken mee. Koffie, een hele show, Willy Sommers, maar misschien nog het belangrijkste. Shema Sai, Sai van het nieuws. Die komt ook mee. Kan okay. je live lezen. Ja, tuurlijk. Kan je, hè? Dat wordt superleuk. <laughs> we gaan misschien weer... brengen ze weer eten. Ah, dat hoop ik. Vlaams-Brabant en Brussel. Ja, geen idee wat de uh, specialiteit is. Grimbergen, Mattaarten? Nee, dat is Gerardsbergen, dat is Gerard, Vlaanderen. Sorry. We gaan vooral vanmorgen op zoek naar unieke familienamen uit de regio Vlaams-Brabant en Brussel. We hebben jouw familienaam gevraagd. Er zijn er zeer veel binnengekomen. Van der Zeebroek, Logist, Foulon, Tech, De Bontredder, De Brabanderen, Monsieur met een X en Tobak. Onder andere, we hebben een kenner intussen ook, Chris de Wulf, dialectoloog en naamkundige. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Goedendag. Jij kent ze allemaal natuurlijk. Nu, een van die bekendste namen is natuurlijk... Tobak. Louis Tobak en we nog, zijn zoon Bruno Tobak. Wij dachten, dat is van tabak, sigarenmakers... Uh, dat zou heel moeilijk gaan, want he, tabak kennen we maar sinds de 16e eeuw in Europa. En zoals we weten zijn heel veel namen Middel-Nederlands. Oh, ja. Dat is een beetje te laat. Mm -hmm. uh, het is niet helemaal uitgesloten, hoor. Maar meer waarschijnlijk is dat het van de tokbaken komt. Of toekbaken. Dat is uh, een vorm die verwijst naar het slagersberoep. En baken is een woord voor uh, varken, varkensvlees, in het Middel-Nederlands. Dus uh, de tobaks, dat waren uh, varkensslagers. Mm. Allee, weer iets bijgeleerd. Mike Grondelings uit Tiene heeft toch ook een aantal vragen over zijn naam. Goedemorgen. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen, Peter. Vertel eens, Grondelings, van waar komt dat? Ja. ja, van waar komt dat? dat? Dat hadden wij natuurlijk ook wel graag geweten. Natuurlijk. Uh, met het komt blijkbaar van het vroegere in, in, in Limburg of zo. Want daar is mijn, mijn overgrootvader geboren, en zo zijn wij naar, naar Brabant mm. overgekomen. We gaan het even vragen aan Chris, weet jij wat grondelings waar dat vandaan komt? Um, grondig als naam, het limmer, dat zal wel kloppen. Dat is zo'n typische vorm, ook weer met uh, de genitief. Die hebben we al een paar keren verwijzing uh -huh. wijzing komen. Uh, maar het woord zelf, dat vind je niet in de familienamenwoordenboeken, Want uh -huh. het komt zo weinig voor. Maar het is wel degelijk een woord uit het middel En dat betekent grondig. Uh, oh. Dus uh, dat moet een bijnaam geweest zijn van iemand die misschien heel secuur was. Um, of vo volledig volmaakt. Kan ook een baby zijn die misschien tegen verwachtingen in uh, alle vingers en teentjes had. Uh, dat kan ook uh, de enige zijn. Mike, kan dat kloppen? Ben jij heel grondig? Ja, ik ben ook wel grondig. Uh, de grondigste van de familie. Ach, kijk. Uh, wat zeker mijn, mijn, mijn... Nee, ik niet. Maar mijn vader, die uh, zaterdag overleden is. Oh. Dus we, we hebben weer al iemand minder. Dus we zijn nog maar met drie dat die naam draagt. Ja, het wordt niet makkelijk. Toch, twee, toch weer een naam bijgeleerd. Nu, uh, even kijken naar uh, de top vijf in Brabant. Dat is Jansens, Peters, Jacobs, Willems, Mertens. Allemaal met een S. Zoon van Jacob waarschijnlijk en Willem en Jan of niet, Chris. Hoe ziet dat precies? Uh, ja, inderdaad. Die S's zijn allemaal weer die oh, genitief S's, dus dat zijn patroniemen. Uh -huh. uh, Jansens is dat natuurlijk ook, maar daar zit nog eens die sun uh, daartussen, uh, die niet in Johan of Jan thuis hoort. En dat zat op zich ook voor zoon. Dat is een verbazing. Van het woordje zoon. Dus hier heb je Jans zoon met nog eens een S eraan. Dus dat is dan nog nakomeling van Jans zoon. Dus op zijn minst de kleinzoon of nog een andere nakomeling van een oorspronkelijke Jan moet dit zijn geweest. Oké, okay, het zit kleinzoon, maar we hebben eens bijgeleerd. Maar als we naar Brussel gaan kijken, is het weer helemaal anders qua familienamen. Dan is het Dialo, Ba, Barri, Sou en nge. Ik weet niet of ik het goed uitspreek allemaal. Nguyen, Goeie. Nguyen. Uh, nee. Allemaal niet heel, heel Vlaams? Uh, nee. Uh, en daar is een goede verklaring voor. Die eerste naam spreek ik uit als uh, Jallo, uh, waarschijnlijk. Oh. En die laatste als Muyen. Uh, dus twee, twee keer een ng-klank, zoals op het einde van het woordje ding is dat. Heel moeilijk voor ons om uit te spreken. Nu, die huh? eerste vier dat zijn allemaal namen uit West-Afrika. Dat komt uh, van het uh, Fula-volk. Dat zijn daar heel populaire namen. En heel veel mensen hebben daar dezelfde naam. Hmm. Dus die Jallo, Ba enzovoort, dat zijn de Janssen en Petersen van uh, uh, West-Afrika. West ja, ja. Maar je hoeft niet heel veel van die mensen uit West-Afrika te hebben die naar Brussel komen om dan een grote impact te hebben als ze allemaal een beetje dezelfde naam hebben. Uh, elk van die namen vertegenwoordigt 10% uh, van de dragers uh, uit uh, West-Afrika. Mm. Dus met een relatief kleine groep heb je een grote impact op die top ze 5. Zijn ze al met veel, ja. Oké, okay, oké, okay, op die manier. En hetzelfde uh, geldt voor Nguyen. Uh, dat is het equivalent daarvan in Vietnam. Dat is een naam die 40% van de Vietnamezen hebben. Dus met een handjevol Vietnamezen kun je zomaar de top 5 binnenkomen. Veel laat, zijn al veel minder familienamen daar op die manier. Ja. Oké, okay, dankjewel. We zijn weer helemaal bij over Vlaams-Brabant en Brussel. Dankjewel, Chris De Wolf. Ik heb me, hoef nog dan mijn agenda... Die ringen op mijn stuur, zijn elke cent waar Want iedere avond als ik instap, geeft mijn navigatie automatisch jouw adres aan. Dus nu ben ik onderweg, kan niet wachten tot je zegt: en nee, liever toe was je dag vandaag. Ik wacht al kilometers lang op haar. Hé, liever ik ben op de terugweg. Want je weet dat ik bij jou alleen maar rust heb. Dus waar je dan ook bent, maak maakt niet uit. Oh, ik kom dan moet ik de wereld af blote voeten In je favoriete hoedie die nog naar je ruikt Oh ik kom naar huis Ik drap het gas in en ik ga ah, ah, ah, ah. Ik denk er niet meer over ah, ah, ah, ah, ah. Alleen maar linker Alleen ah, maar ah, ah.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 Oh, ik kom naar huis, want ik vind het altijd wel een route Al moet ik heel de wereld over te voeten In je favoriete hoedie die nog naar je raakt Hoe oh, ik kom naar huis, ik ga het vast in en ik ga ah, ah, ah, ah, ah. Ik van snelle. 17 over 7. Heb ik al gezegd dat er een, uh, een prinses komt morgen? Nog maar vijf keer. Goedemorgen, morgen. Komt de prinses morgen? Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts, in Temse of Lier. En krijg nog de hele maand uw hangt waar het gratis. Stijlarts, renoveert uw badkamer.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 Genieten begint in een stijlaarts badkamer. Santé, lieveke. Santé. Hé, hey, gewoon doorgekijken als we klinken. Oh, ja, dat brengt zeven jaar geluk naar het schijn. Nee, nee. Tien jaar garantie, zullen we bedoelen. <laughs> het leven begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Temse of Lier. En krijg nog tot eind maart uw het gratis. En altijd met tien jaar garantie. Santé. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.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 Het juiste antwoord. Goedemorgen, Chris Linsen uit Zaventem. Goedemorgen, Peter en goedemorgen, Kim. Goedemorgen en jij bent jarig? Ja, gelukkig. Ja, hip hip. hoera. Bravo! Bravo. Dankjewel. Hoe jong word je? Oh. Goedemorgen. Hoeveel? Ja, goedemorgen. Kim vroeg je maar dat je dat durft vragen. Ik zou dat is dat, dat beschaamd? Ik vroeg gewoon hoe jong word je. Mm. <lacht> als je dat niet maar wil dat... zeggen, dan moet dat niet. Ja, ja dat gaan we even anoniem houden. <lacht> maar je klinkt sowieso als een 16-jarige. Nee nee, ik hoop dat ze 25 wordt, Karin. Ik dat denk ze, nou, toch 27. Zeg maar, Chris, <lacht> we, gaan, we gaan vooral spelen natuurlijk, want je bent een speler, want ja, jouw hobby is diamond painting. Tot over een paar jaar wist ik niet wat het was. Er zijn vast nog mensen die het niet kennen. Maak ons gek. Uh, ja, diamond painting is zoals uh, versen op lettertjes, maar met uh, hele kleurrijke steentjes om dan uh, mooie tekeningen te maken. Hoppla. Kijk. Chris... Mijn dochter doet dat ook. Ja? Ja. Diamond painting? Ja. What? Maar dan met hondjes van de Pauwpatrol. <laughs> ook, ook mooi. Chris, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Telkens één letter van het antwoord dat krijg je. vul aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met een vervelende letter. De Q. Maar jij kan dit. Welke Q is de medische term voor de vier bovenspeenspieren? Peenspieren. Welke R is een sprookjesfiguur met heel lang haar? Rapunzel. Welke S maakt Popeye ijzersterk? Spinazie. Welke T was vroeger eenzaam met zijn gitaar en is nu de helft van de Stalings? Tom. Hey, jongens, je zal er allemaal last van feest. hebben van de bovenspeenspieren, mijn god. Maar het was inderdaad de quadriceps, goed hoor. De R, het sprookjesfiguur met lange haren, was inderdaad ook Rapunzel. En Popeye's spinazie, ja. Punke, punke. En Tom van Tom Dice was vroeger eenzaam met zijn gitaar. En nu de helft van de Starlings, dat is goed gespeeld. Wat een mooi verjaardaggeschenk. Punto, punto. Punto, Chris. Speel morgen oh, zelf mee en win jouw morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee. Online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be Frank de Bozer die, uh, is niet meer. Of die gaat er vanaf denk ik, maandag niet meer zijn. Maar ja, deze man is er nog wel natuurlijk weer. Man Bram, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, vertel eens. Ja, uh, gisteren hadden we nog 16, 17 graden. Dus dat was zacht voor de tijd van het jaar. Vandaag gaat dat toch wel heel anders zijn. Hè? 7 tot 9 graden maar. En dat zijn ongeveer de temperaturen die we nu hebben. Dus dat wil zeggen dat het in de loop van de dag kouder gaat worden. Met uh, ja, op dit moment nog altijd uh, veel wolken op de meeste plaatsen. Met ook regen. Zelfs veel regen. Veel wind ook. windstoten tot 80 kilometer per uur. Nu in de loop van de voormiddag gaan we wel wat opklaringen krijgen vanaf het westen. Wordt het ook wat droog. Maar ja, dus fris weer hè, en een kille wind uit het noordwesten. In de loop van de nacht verwachten we dan buien. En die buien die kunnen zelfs winters zijn. Met wat smeltende sneeuw in Vlaanderen en wat sneeuw in de Ardennen. Minima rond het vriespunt. Morgen dan nog altijd uh, ja, winterse buien, vooral ochtends, Dus wat smeltende sneeuw hier en daar. Het is nog altijd maart. In de loop van de dag wordt het wel droger met meer opklaringen. Tot s avonds dan gaat het opnieuw regenen. Temperaturen rond 8 graden. Donderdag ziet er dan beter uit. Dat wordt een droge dag. Met wat zon en 11 graden. Vanaf vrijdag wordt het dan zachter, maar opnieuw veel wolken en af en toe regen. Zeg wanneer was jij 30, Bram? Zes uh, jaar geleden. Hmm. Dus uh, ja, hoe was dat om 30 te zijn? Uh, leuk, leuk. Ja, ik vond dat heel leuk. Ik ga nu richting de 40, en dat vind ik veel minder. Leuk. Top jongen. Top. Begin pas. Ja. Echt waar. Ik zweer het je. Ja. Ja, ja, komt goed. Bon, we hebben je even nodig, want gisteren is die nieuwe reeks van dertigers begonnen bij ons op één. Straks twee nieuwe acteurs bij ons en we vroegen ons iets af. Welke problemen had of heb jij als dertiger? Uh, dus als je intussen 70 of 80 bent, ja, waarschijnlijk was dat vroeger toch helemaal anders dat jullie andere problemen hadden als dertiger, als de dertigers van nu. Dus deel even jullie verhaal in de app. Ja, maar jou, dertiger, dat is anders dan toen ik dertig was, denk ik. Maar dan ook weer niet. Maar we hebben er al eens over gepraat en het is toch wel iets anders. Zo, ja, het gezinsdichte... Ja... ja nee, maar, jij, het maar, was, maar jij was nu wel een uitzondering. Jij hebt dat heel vroeg gedaan. Ik was al vijftien, dus uh, allez, ongeveer. Ja, het was iets, iets kouder. Iets kouder. Goed, dit zijn Mel en Kim. Showing out. Come on. Zeg het Kat. Morgen straks is er een overleg tussen de vakbonden en directie van De Leijze. Het personeel van 128 winkels is boos dat ze worden overgenomen door zelfstandige uitbaters. En daarom wordt er al een week gestaakt in 94 winkels. En het huis van serie moordenaar Marc Dutroe in de provincie Henegouwen wordt afgebroken. In dat huis werden 26 jaar geleden de lichamen teruggevonden van Julie en Melissa, twee van zijn slachtoffers.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 Er komen ook vijf trajectcontroles om de snelheid van automobilisten te controleren. De aanpassingen aan de verkeerssituatie zouden in juli klaar moeten zijn. De politie waarschuwt voor verkeersproblemen in de omgeving van Zelk in Assen vanmorgen. Het personeel van het warenhuisketen Delijs voert vandaag actie vlakbij het distributiecentrum daar. De vakbonden en de directie bij Delijs gaan straks overleggen over het plan om de 128 winkels die nu nog in eigen beheer zijn, te verkopen aan zelfstandige uitbaters. De politie vraagt om de N9 te vermijden, vooral in in de buurt van het kruispunt met de industriezone Broekhooi. De politie raadt ook aan om alternatieve wegen te kiezen, zoals bijvoorbeeld de E40, of om thuis te werken wanneer dat kan. In Herent gaan de partijen vooruit en Groen samen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ze maken samen een open lijst, zodat er ook mensen die geen lid zijn van een van beide partijen mee op die lijst kunnen gaan staan. Volgens de twee oppositiepartijen heeft de samenwerking niets te maken met de problemen die er momenteel met het gemeentebestuur van Herent zijn. Zo wordt de burgemeester beschuldigd van gesjoemel en zijn er en voelen sommige medewerkers liever van de gemeente zich niet gewaardeerd. Maar het nieuwe kartel met vooruit en groen wil het wel anders aanpakken. Dat zegt Luc Draaien van vooruit herend. Het heeft dus niet direct iets te maken met de moeilijkheden die zich vandaag voordoen, maar die tonen we wel aan dat er op, op een aantal punten verandering wenselijk is. We zullen proberen te werken aan een beleid dat warmer en transparanter is, als ook wat het personeelsbeleid betreft, want daar zijn toch ook een aantal pijnpunten naar boven gekomen. Blijft meestal zwaar bewolkt vandaag. Met eerst een regenzone die overtrekt. Vanavond kunnen de buien dan soms zelfs winters worden. We halen temperaturen tot zo'n 9 graden. Na de middag wordt het dan stilaan kouder in onze provincie. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en ook uit Brussel... vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws problemen op de weg hallo. Vertel Overtellen, het is wel wat. Ja, ja, ja, zeker. Natte spitsen. Dus de E314 van Nederland naar Lubben. Daar moet je bij de afrit in Maas-Mechelen opletten voor wat modder op de weg. De afrit is daar ook gesloten, zegt de politie. Verder naar Antwerpen al vrij lange files met een half uur bij Lokeren, want voorbij de oprit daar is een ongeval gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. En verder ben je nog eens 20 minuten kwijt vanaf Haasdonk. Dan de andere belangrijke files, die zien we vooral op de E313. Daar is het één uur aanschuiven zelfs vanaf Herentals-West. Er was een ongeval in Randst, maar daar is de weg gelukkig wel vrijgemaakt. Uh, dan op de Antwerpse ring geen bijzonderheden zie ik. Het is wel extra druk vanmorgen op de A12 naar bergen op zoom Daar ben je een kwartier kwijt van Antwerpen-Noord tot Hoevenen. En dan naar Brussel zien we vooral... Ja, files eigenlijk overal van ongeveer een half uur. Uh, dat betekent vooral tussen Erpenmeren en Aalst richting Brussel. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En op de andere wegen naar Brussel dus, uh, zien we op de gebruikelijke plaatsen... die van een half uur... ...wat langer dan gewoonlijk dus door de regen. De binnenring rond Brussel... ...daar verlies je momenteel een kwartier... ...van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde, Op de buitenring ook een kwartier... ...maar dat is dan van eigenbrakel tot Ter Vuren. En hou vanmorgen ook weer druk met... ...sorry, met rekening met heel wat drukte... ...op de E40 richting de kust... ...tussen uh, Erpenmeren en Wetteren... ...komt er ook bijna een half uur bij. Dertigers, nieuwe serie... ...twee acteurs... ...maar wat daar jouw problemen toen je dertig was... Je gaat ze zeer goed herkennen. Het gebeurt allemaal over 5 minuten. Nu bij EGO, Anticrisis Beurscondities. Gratis plaatsing en kortingen tot 1500 euro op je nieuwe opbergoplossing. Ook dat verandert het leven. Nu zondag open. Ik droom van een toekomst met een open keuken. Dat is de trend. Gewoon. We kunnen dan niet. gezellig babbelen. En iedereen wordt culinair verwen. Bouwen aan morgen doe je op Batibou van 14 tot en met 19 maart in Brussels Expo. Dankzij het Afterwork Ticket gratis toegang op weekdagen vanaf 16 uur. Meer info op batibouw.com met het laatste nieuws. Crisis. Het moment om jouw droomkuiken te kopen. All inclusive. Met een wijnkast, zonder in het rood te gaan. Want bij Ego kan je alles hebben met de volgende droomcollectie.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 Plus nog iets meer. Nu die Wow bij X2O Badkamers. Profiteer van 100 euro extra korting per aankoopstijl van 1000 euro. En dat bovenop onze scherpste prijzen. X2O, ga voor meer badkamer. Geldig in onze showrooms of op x2o.be. Nu zondag zijn al onze showrooms open. Camille komt naar Oostende. Deze zomer komt ze met haar SOS-tour naar Cursaal Oostende. Een fantastische show met al haar hits. Ik heb geen tranen meer in juli en augustus naar zee om met Camille te dansen en te zingen. Tickets en info via clubcamille.be samen met Radio 2. Goedemorgen morgen, Peter en Kim Radio 2. love you the right to. En go your own way. Het is 19 voor 8 en als je nu aan het kijken bent bij ons op 1 of op VRT Max of de F van Radio 2, dan zie je weer twee nieuwe mensen. Ja. Goedemorgen, morgen! Het zijn twee dertigers, maar eerst even daarover. Kim, uh, je hebt gespeeld in de eerste serie van dertigers. Absoluut. Weet je nog, toen ze je vroegen uh, om in dertigers te spelen, wat dacht je dan? Ik weet dat nog heel goed. Ik kreeg een telefoontje. Ik had natuurlijk wel al een paar auditierondes gedaan. Maar als ze je dan bellen van oké, okay, we gaan dit echt doen, dan is dat wel... Ah, oké, okay, ja, ik was echt geschrokken. Een hoofdrol in een nieuwe reeks op één, dat was wel... Maar wist je dat je toen uh, aan de drugs ging moeten gaan, bijvoorbeeld? ja. Maar, oh ja. dat, maar niet echt, Peter, nee, nee. dat ik heel veel druivensuiker ging moeten snuiven. Dat had ik al wel gelezen, dat mijn personage daar wel van houdt. Was dat druivensuiker? Ja, dat was geen echte koker. Nee, dat had ik wel. Oh, ja. maar was dat, drijf, heb je echt druivensuiker in je neus gehad? Ik heb vrij veel, vooral de eerste twee seizoenen uh, ja, fijn gesneden druivensuiker wow. moeten opstuiven. Prachtig. Dertigers was een gigantisch succes. Uh, meteen watched op VRT Max. En u kan het nog eens, want er is een nieuwe generatie Dertigers. Gisteravond al bij ons op één en compleet op VRT Max. Met opnieuw die dingen waarvan je denkt als 50 home-man. Dat hoeft echt niet meer. Daarom bij ons twee acteurs uit de nieuwe reeks Dertigers. Goedemorgen. Goedemorgen, Gilles van Ekke. Goedemorgen. En goedemorgen, Idalisa Amat. Hallo. Ja, hoe was jullie reactie toen ze jullie vroegen? Ik werd zot. Ja, ik was zo, zo blij. Ja, ik heb gewend aan de telefoon. Ja, ja. Ja, ik had dat echt niet verwacht. Ja. Ik denk dat ik heel vaak dat ja niet heb gezegd. Ah ja. Als me heb bezat. Ja, ja moet, je hebt je gezegd. Ja? ja, zeker. Geen druivensuiker. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee. nee, geen druifetsuiker, gewoon uh, alcoholische consumpties. Het gaat natuurlijk opnieuw over twintigers en dertigers met herkenbare gesukkel in het leven. Een vriendengroep die elkaar kent van de Giro en intussen gezellig gaat wielertoeristen op uh, zondagochtend. Uh, Gilles, jij speelt Jonas. Uh, ja, waar zit jij mee in de reeks als je personage? Jonas is uh, 29, gaat 30 worden, zoals uh, veel personages in de reeks. En die uh, zit in een vaste, fijne relatie met iemand die hij heel graag ziet. Mm -hmm. Maar dat, gaat dan toch allemaal, ja, dat moet dan plots allemaal gesetteld worden. En daar heeft hij toch lastig mee. Oh, ik dan denk voel... je, wie moet dat nu al? En ook vooral dat Ziet nou, ja. van, van, zie jij mij nog wel echt graag? Dat, dat vond jij goed, hè? Vond... Oh, man, dat is zo herkenbaar. Natuurlijk. Ah, Voor... niet... zelfs Welke ja dat je daar ook op placeert, dat wordt, dat wordt nooit geloofwaardig. Hè? Ja, nee, zo mooi. Ydari, jij speelt Ada. Ja. Um, ja. Je kan een appartement niet alleen betalen en je gaat daarom samenwonen met iemand. Mm -hmm. Is dat vooral waar jouw personage mee sukkelt? Ja, nee, het is vooral uh, weggeraken van haar uh, toxische ex eigenlijk. En daarom wil ze zo snel mogelijk een appartement. Maar uh, ze is iemand die zich... Uh, heel snel zo kan aanpassen in vriendengroepen. Zo, allez, zo, ze vrienden zo overal. En uh, ja, ze wordt uh, heel erg verwelkomd door de vriendengroep. En, uh, maar ik denk dat voor jonge mensen wel herkenbaar is. Dat, dat, dat, Oké, okay, ik moet een roomie gaan zoeken. Ja, Want ik ja, wil ja. uit een relatie of weg van thuis. Maar... Ja. Dat het gewoon niet meer betaalbaar is, komt dat nee. er toch wel veel in voor? Ja, ja tuurlijk. Hè. Dat, is, dat is ook voor, uh, voor Ruben, het personage Ruben en Ada is dat ook het geval. Hè? Daarom ja. dat wij moeten gaan samenwonen. Dat is wel, ja, 30, ja. ja, vooral ontzettend mooie beelden uit de rand rond Brussel. Ideaal om te fietsen. Ja, Gilles, fiets je ook in het echt. Ja. Ah ja, toch wel, ja. Ja, ja, ja. Ik, Kijk een keer ik, ik, afgetraind. Als, of, ja, geloof ik. dat zie je toch meteen die benen. Ja. En nee, uh, dat is wel, uh, als enige van de, ja. van de acteurs ga ik ook echt op zondag fietsen. Is dat de enige? Ja, hij is de enige. Al die, die anderen zien kunnen peren? Tevoren. Ja, maar die hebben serieus een peren gezien. Ja? Ik herinner me dat um, een acteur... <tie> Isam... Heel vaak zo in, het, in, in zijn, zijn microotje was aan het zeggen tegen de regisseur Björn dan... Björn, zeg stop. Björn, stop. Björn, ik ga stoppen. Ja, Björn, ik stop. En, het, en, en wij allemaal, nee, Issam, niet afgeven, anders ja, moeten we het opnieuw doen, zot. Maar zo herkenbaar. Maar ook het mooie is, in de reeks dan... Uh, ja, is het toch wel wat gesukkelen over de kinderwens van, uh, van je partner. Maar je bent dus wel papa. Je het ja, echt. Dat Hoeveel is... kinderen zijn er intussen? Uh, bij mij eentje. Eentje, Ook okay. Ben je jou nog tegengekomen toen jouw vriendin zwanger was? Ja, dat klopt, uh, die, die, die, is die baby is eruit gekomen. Gelukkig, ja, <lacht> meestal gebeurt dat wel. Jullie keken er heel hard naar uit. Hè? Ja, het zal wel zijn. Tuurlijk. Is dat alles wat je gehoopt had? En meer. Oh. Slaap je nog? Uh, soms. <lacht> <lacht> ook dat zijn dertigers. Dat zijn ja, ook dertigers, zeker. ja. Idalie, hoe dicht zit jouw eigen leven bij dat van jouw personage? Uh, eigenlijk vrij dicht, want ik woon ook nog altijd met, met een roomie. Dus uh, in dat opzicht. Um, en um, zij is ook zowel vrij rechtuit, zo, uh, Ada, maar wel een beetje naar de felle kant. En ik ben ook rechtuit, maar min, minder fel. Minder fel. Niet, niet zo fel, ja. De serie Dertigers is begonnen bij ons. Zo meteen gaan we ze ingaan op problemen van mensen die wat, pakweg veertig jaar geleden dertig waren. Kijken hoe herkenbaar die zijn voor jullie intussen. Ja, Rezema, is dat ook een dertiger?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 Waar is je, waar je, nu? Kan je helemaal binge-watchen op VRT Max of gewoon vanavond kijken bij ons op 1. Twee acteurs uit de reeks zie je en hoor je op dit moment. Gilles van Ecke en Italië Samat. Ik heb nog iets bijgeleerd. Helmhaar. Wat is helmhaar, Gilles? Ja, helmhaar is het uh, prachtige kapsel dat je verschaft door uh, lang een helm te dragen helmhaar. en erin te zweten. Er wordt heel veel gefietst in, uh, in de serie. Exact. En maar dus dan kom je terug thuis ja. en dan moet je haar zo'n beetje als een fietser Ja, er zit zo'n zo ring in. Maar ik vond dat echt uh, ik vond dat belangrijk, omdat dat vaak... Uh, of ja, bijvoorbeeld uh, in de eerste aflevering zit er zo'n... Uh, een ruzie, als ik me niet vergis. Uh -huh. ja. uh, of we oh, ja, een discussie tussen Laura en Jonas. Ja. En ik vind het belangrijk dat dat soort dingen dan gebeuren. Nog met een helm op of met zo'n lelijk <laughs> haar. Dat, dat, dat, dat maakt is gewoon geloofwaardig. E -haar ja. zo, ja. Dat met klopt. Helmhaar. Heel bijzonder. We vroegen daar straks aan onze luisteraars. Wat is de vergelijking uh, 30 zijn vroeger en nu? En Luc de schrijver zegt, ik vond 30 jaar nog best kunnen. Maar eenmaal 31, dat was minder. Dat was het begin van ouder worden. Ja. Ja, dan komen er zo wel wat verantwoordelijkheden bij. Giet Tilleman zegt hoge woningleningen met interesse tussen 12 en 16 procent. Uh, ja, hij is intussen 70, maar ja, dat kunnen wij ons toch niet voorstellen. Een ja, lening maar... aan 16 procent. Ik heb nog geleend aan 9 procent. Ja, Lee. 9 procent. Intussen denkt het hoogste is Wat is het? Een procent of twee? Is dus het een beetje aan ja, het stijgen? Ja, 3, 3% procent of zo. Goedemorgen, dag Ingrid. Goedemorgen. Ja, waar was jij mee bezig op je dertigste? Oh, ik was vooral aan het verbouwen. Uh, We hebben lang huizen gezocht, of uh, het is ze zeggen een huis om in te leven, en dat heeft vrij lang geduurd voordat <laughs> wij een ziet uh, woning vonden. Ook heel herkenbaar denk ik. Alle clichés. Hè. Alle clichés. Ja. Hoe is het bij jullie eigenlijk ja. qua verbouwen en, en wonen? Nee, ik woon met een romie. Ik huur, uh, dus totaal niet in die fase. <laughs> nee, ook. Nou, ben je het ooit van plan? Want ook dat hoor je dan Dertig die zeggen van, ik kan nooit kopen. Ja in mijn hoofd, ik wil graag kopen, maar nu, ik, ik, ik zie dat gewoon niet, hoe ik dat zou kunnen. Nu, op dit moment, denk ik van, dat gaat niet, maar ja. Het is niet haalbaar. Nee. Nog een paar, paar reeksen reeks dertigers, komt helemaal goed hoor. Ja, duurlijk. Ken dat, Kim? Kenna Kim. Ja. ja, ja, ja. Nee, dat... Jij was, was wel altijd lyrisch over die opnames bij dertigers. Ik ga iets zeggen, zonder te overdrijven, ja. um, dat waren vijf toch wel bij de mooiste jaren van mijn leven. Ik kijk daar heel, heel, heel positief op terug. Ik heb uh, daar heel veel plezier gemaakt. Ik heb daar heel veel vrienden gemaakt. En ik weet niet of ik ooit nog... Uh, ja, dat was ook mijn eerste ervaring voor TV. En, en mm. wij waren heel hecht. En wij stonden samen aan de wieg van een babytje. En we hebben dat samen grootgebracht. En ik denk dat aan een band. Ik hoor hen ook nog superveel. ja drie van de acteurs weer. Ja, de beste. ja ik kan niet anders. Maar en, en er zijn er heel veel van de crew. Want mensen denken dan vaak aan de acteurs. Maar het is mm. ook nee, nee, nee. de cameraman, de klankman, o, de producers, productie. He, dus die het is één grote ploeg. En ja. jullie hebben die geërfd. En ja. ik denk dat jullie alleen maar kunnen beamen. Dat is wat ik zeg. Dat is zo'n cadeau. Echt. Wat blijft jou bij, Jill? Van de opnames. Ja. ja, De fietsdagen. Zeker, dat waren voor mij de mooiste dagen. Zo buiten. Maar het is zeker, je bent het is een kleine groep. Hè. We zijn niet meer een ja. grote crew of zo. Mm. Dus je kent elkaar allemaal door en door. Je werkt een hele zomer mm -hmm. samen door. Ja. En dat, ja, dat zijn echt vrienden geworden, allemaal. Nog één vraag. Het is ook van Mario Lunenburg. Die heeft gisteren gekeken. Topreeks alweer. Ik denk dat de personage van Jules, dat hij en iets heeft met Ruben. Zonder alles te, te verklappen. op het einde van de eerste aflevering. dan wordt er plots iets gezegd tussen Ruben en jou. En het lijkt inderdaad. Van, ja, maar die gast staat toch in een relatie met de vrouw. Die is die met die vent aan het uitsteken. Hoe gaat dat verder? Ja, dat ben ik nu ook vergeten. Ja, ik weet, ik dat ik je het niet draait? Meer. Nee, ik weet het niet meer. Ik denk dat ik ga, het ik, niet ga moeten kijken. Je ja. <laughs> gaat zo moeten normaal dementerend op 30. Ja. Mm, zo gaat dat. Dertigers. Heel problematisch. Vanavond bij ons op 1 en volledig op VRT Max. Dankjewel, Jules. Dankjewel. Veel succes. Het is intussen 7 voor 8. Goedemorgen. I'm good. David Guetta en Bibi Rexa. Goedemorgen, morgen. binnen over, over dertigers. Serge die zegt van ja, dertig worden, ik vond een ramp, een tiener komt met alles weg, een twintiger is aan het studeren, begaat jeugdzondes en van dertig tot 67 is alles hetzelfde. Verantwoordelijkheid en braaf werken. Oh, nee, Serge. Nee, dat vind ik ook wel heel kun Je kunt het ook amuseren ook. Hij wil toch nooit... Jawel, te... maar ik vind wel dat er veel verantwoordelijkheden zijn. Dat snap ik wel, waar ik af en toe zo wel eens aan wil ontsnappen. Ja, helaas. Hier. Sta maar dat je dan gaat niet. Elke morgen om 6 uur. Ja, tuurlijk wel. Nee, het is wel leuk ook, hè? Een van de strafste nieuws van vandaag is toch dat Frank de Bozer ermee ophoudt: Absoluut. geen weerbericht meer. Maandag het allerlaatste weerbericht. En er is nog een VRT-collega die stopt. Alleen voorlopig toch? Ja? Mannekes, ik heb hier tien jaar gewerkt bij Catnet. Heb ik super veel coole dingen mogen doen. En is er wel behoorlijk wat fout gelopen? Dat is niet heel veel oh! Hoi. Precies. Iets fout gelopen. <lacht> Voor ik stop, wil ik eerst nog alles wat is fout gelopen opnieuw doen. Dat wordt leuk. <lacht> en zo wordt eigenlijk alles alleen maar Sander en beter. Sander en Peter. Vanaf morgen in de CatNet-app en in de app van VRT Max. <lacht> Beursactie bij Dovi. een verde van je keuken gratis. En maak kans om je keuken te winnen. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België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 Zonnepanelen. Kan dat mijn energiefactuur doen zakken? Of kost mij dat gewoon een zak geld? Of kan ik dat geld lenen zonder diep in mijn zakken te tasten? Als je met vragen blijft zitten, komen er alleen maar meer van. Vind al onze financieringsoplossingen op bnpparibafortis.be Je duurzame woning financieren, ook dat is positief Banking. BNP Paribafortis, de bank voor een wereld in verandering. Lening op afbetaling aangeboden door Alphacredit kredietgever, voorgesteld door BNP Paribafortis, verbonden agent. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Let op, geld lenen kost ook geld. Over tien minuten gaat Kim zich een heel klein beetje kwaad. Heel kwaad, hè? En een klein beetje. En jij ook let maar eens op de tip: huisnummer. Elke dag telk voor twee. BRT, Radio 2. 8 uur. Via nieuws met Shema Saizai. Heel goedemorgen.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 De vakbonden en directie bij De Leijze overleggen straks over de beslissing dat de 128 winkels van De Leijze die nu nog in eigen beheer zijn worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters. Voorlopig zijn 94 van die winkels nog altijd gesloten door een staking omdat de werknemers vrezen dat, er, dat ze onder meer een lager loon zullen krijgen. Volgens De Leijze blijven de arbeidsvoorwaarden wel dezelfde maar dat geloven de vakbonden niet, zegt Jan de Wege van de socialistische vakbond BPTK. Ik wil nu voor de laatste keer... Hier nog een keer duidelijk zeggen dat er een verschil is van meer dan 20% van het loon en als de directeur nu zegt dat hij dat wil garanderen dan zeggen wij dat kan niet tenzij dat hij de zelfstandigen dat die dan zo gesubsidieerd worden door de lijzen zelf dus als zij het verschil zouden opleggen tussen het kost, de loonkost in de kleinhandel ten opzichte van de loonkost die ze vandaag hebben de man die bijna vijf jaar geleden een dubbele moord pleegde op een kot in Kortrijk... is schuldig bevonden door de assize -jury. De slachtoffers waren de ex-vriendin van de dader en haar nieuwe vriend... een meisje van 19 en een jongen van 18. De dader heeft pas op de laatste dag van het proces bekend dat hij de moorden pleegde. Die bekentenis kwam heel onverwacht, maar is wel belangrijk... zegt de advocaat van de familie van het meisje, Jan Leijssen. Hun dochter, hun zus, zijn ze kwijt. Niet dat alles nu meteen goed is... Maar het is toch goed dat hij dat gedaan heeft. Het, het helpt hen. Ik heb het gezien aan hun reacties. Ik heb ook zeer fijne, nobele cliënten die niet haatdragend zijn. Het zal hen helpen in de verdere verwerking van dit toch wel eeuwige leed.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 In de Verenigde Staten is de dader van de aanslag in New York in 2017 veroordeeld tot levenslang. De terrorist uit Oezbekistan reed met een terreinwagen in op fietsers en voetgangers en dode acht mensen. Een van de slachtoffers was de Belgische Anne-Laure de Kat. Ze was met haar moeder en zussen op reis in New York. De terrorist kreeg niet de doodstraf, maar kan ook nooit meer vrijkomen. En dan nog groot nieuws over een van de bekendste gezichten en meest vertrouwde stemmen hier bij de VRT. Want volgende week maandag presenteert Weerman Frank de Bozeren zijn allerlaatste weerbericht. Hij gaat met pensioen na een carrière van 36 jaar als weerman bij de VRT. Na zijn laatste weerbericht krijgt Frank een uitgebreid afscheid in een speciaal programma. Dat heet Dank Weerman Frank. En dat kan je zien na het Journaal op 1. Hij gaat vooral de gewone mensen missen, zei hij vanmorgen bij ons in Goedemorgenmorgen. De gewone mensen, ja, op het werk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 dit is het nieuws uit jouw buurt. Ook de personeelsleden van de stad Diest mogen de populaire Chinese video app TikTok niet meer gebruiken op hun werk-gsm. En een moeder is veroordeeld voor het rijden onder invloed van cocaïne in Diest, terwijl haar kinderen zonder gordel op de achterbank zaten. Ze krijgt een celstraf met uitstel en een rijverbod. Vandaag meestal zwaar bewolkt met de regen. Vanavond kunnen de buien winters worden. Temperaturen tot zo'n 9 graden. Na de middag wordt het stilaan kouder. Meer nieuws uit Vlaams Brabant en Brussel over een half uurtje of in de app van Veertien Nieuws. Een enorm drukke ochtendspiet vanmorgen. Haaien van het verkeer vatten samen. Ja, inderdaad. Dus meer dan 400 kilometer... door die regenzone die over klant trekt. De belangrijkste problemen zien we... bijvoorbeeld op de E40 naar de kust. Daar staat ruim een half uur file... van Aalst tot Merelbeke. Naar Antwerpen moet je ook rekening houden... met de files van een uur van Kalken... tot voorbij Lokeren. Dat komt door... een eerder ongeval. De rijstroken zijn wel weer open. En verderop nog eens een half uur aanschuiven vanaf Haasdonk. Ook een uur ben je kwijt... vanaf herentals West en vanaf Oelegem. Dus als je vanuit de Kempen naar Antwerpen rijdt... andere files zijn niet langer dan 20 minuten zie ik. Verder naar Brussel hebben we op elke snelweg vertragingen van een half uur en op de E314 en op de E411 loopt dat zelfs op tot drie kwartieren dus vanaf Overijse bijvoorbeeld en vanaf Tieltwingen. De binnenring rond Brussel is ook vrij druk met 20 minuten vertraging van Woutersbrakel tot Beersel en dan nog eens een half uur van Dilbeek tot Vilvoorde. Er staat een defect voertuig. Op de buitenring ben je op het hele stuk tussen eigenbrakel en Zaventem drie Kwartier kwijt. Verder ook nog problemen bij Kortrijk op de E17 naar Frankrijk. Een kwartier aanschuiven tot aan Aalbeke. En tot slot op de Kennedylaan. Van Gent naar Zelzaten. Zeer druk daar ook met vertragingen van bijna een half uur van Oostakker tot Desteldonk. Geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonwering van Bristor. Frank de Bozer. Dus maandag het laatste weerbericht. Goedemorgen zeg. Goedemorgen morgen. Peter en Kim WRT Radio 2. Kijk, hier wordt je gelukkig van 6 over acht. Welkom Fragment. Goed, het is een dinsdagse hoortaf. Heb ik al gezegd dat we morgen bezoek hebben van een prinses? Een echte... Ja, al heel van... veel. Dat is toch fantastisch? Ben je zenuwachtig? Uh, nee, nee. Heb je al ooit, ooit gesproken met een prinses? Oh, nee, dus ik was er straks al aan het denken. Ja. Hebben we een kledingprotocol? Wat mogen we zeggen? Wat mogen we niet zeggen? Ja, ja. ik ben daar niet gewend. Je dinsdag begint Ja, dat is voor morgen allemaal, hè. Het is vandaag 14 maart, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Frank de Bozere zijn laatste weerbericht doet. Nu maandag is dat. We hebben hem al even gebeld, zo ongeveer twee uur geleden. Uiteraard was hij wakker.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 Frank, Frank, zeg het nog, zeg het Frank nog eens. president. Echt een zalige kerel. Nou, en zo hoort dat ook. Nu, veel wolken vandaag, minder warm dan gisteren. Regenzone, dat is het enige wat je rekent. Kijk, rekenen. een nieuwe weerman. Er is geen slecht weer, zoals Frank zegt. Alleen maar slechte kleren. Dank u. En hoe content zijn die luisteraars die een weekendje wegwinnen... omdat ze een foto delen van de GoeiemorgenMorgenvlag in hun gemeente. Kleine moeite. Nu is er een probleem. In Wezenbeek-Opem hangt er nog geen vlag. Dus Margot van de Regio is op zoek naar iemand... die onze GoeiemorgenMorgenvlag gewoon bij hem thuis of ergens anders wil hangen. Ben je vandaar? Dan heb je plek. Deel het even in de app van Radio 2. Mijn gedragd. Op dat moment zet je de radio altijd een beetje luider, want je wil dit horen. Kim gaat zich een beetje opwinden. Wat is jouw gedachte? Nee, gedacht? ik ga me niet opwinden. Het is dinsdag dat doe je niet. Maar ik heb wel een gedacht. Ik vind dat het verplicht moet zijn dat mensen een zichtbare huisnummer aan hun woning hangen. Ja. Voilà, dat is het. Ja, nou, maar iedereen heeft toch een uh, huisnummer. Wil je weten waarom? Vertel. Kijk. Hè, dus. Het, het lijkt een beetje op pesten. Waarom doe je dat niet? Ten eerste, als je mensen uitnodigt bij je thuis, hè, hmm. en je hebt, je hebt dat vaak op steen, steenwegen, zeg je steenwegen. Zo, ja, steenwegen ja. dan hebben er zo 15 huizen, geen nummer, en ja, je vindt gewoon niet waar je moet zijn. Denk ook eens aan de postbode. De postbode. Hè, voor, de, voor die mensen is het werk veel moeilijker. Dus het is gewoon veel makkelijker voor iedereen als we dat doen. jij huisnummer? Ik heb een huisnummer. Ik heb er ooit in mijn, mijn vorig adres geen gehad, inderdaad. Maar oh. was, die was weggewaaid. Maar waarom? Gewaaid. O, weggewaaid. En dan heb je er gewoon, had je geen tijd om even een nieuw te kleuren. Ik had geen goed idee. Schema. Nee, maar kijk, dus... En ik denk dus, ook voor de hulpdiensten, dat dat heel belangrijk is. Want nu denk je van, ja, oké, okay, allemaal leuk om je mensen wat te helpen, whatever. Maar het kan ook voor jezelf belangrijk zijn. Want als mm. je dringend hulp nodig hebt en de mensen vinden jouw huis niet of jouw appartement, ja. Ja, dan gaan er heel veel... Seconden of minuten zelfs verloren. Mm. En, dus voilà. en jij hebt zeker een huisnummer, Peter? Ik heb een huisnummer op mijn brievenbus staan. Heel groot, ik denk dat het ongeveer ja, een halve meter hoog is. Het is supermooi. Is In welke een zwart, kleur? Een zwarte brievenbus met een zwarte indruk van het huisnummer. Superprachtig. Dus je ziet het niet. Maar je moet een beetje moeite doen. Ik vind wel dat mensen wat moeite mogen doen. Waarom doe je een zwarte huisnummer op een zwarte achtergrond? Because it's mooi. Dus puur voor het esthetische? Het is voor het esthetische. Het is heel duidelijk, hè. Het lijkt nu alsof het duidelijk ja? is. Ja. Ik, ga, ik, ik wil zo dadelijk een foto zien en dan ga ik dat beoordelen. Nee, maar dat is privé Kim. kunnen we niet maken, dat weet je ook wel. Hè? Ik kan jouw huisnummer <laughs> toch wel zien. Ja, want het is. Het is uh, ik vind het mooi. En, uh, ja, ik krijg altijd mijn post. Ik krijg soms ook post van andere mensen. Dat ook wel. Mm, ja. Laat het toch maar eens zien. Maar jouw verhaal of jouw huisnummer, als er iemand is die geen huisnummer heeft, deel dat even, want misschien heb je wel een hele ja. goede reden. Kan hè?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 sir so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 Dance, dance, dance, let it Het George Ezra. Het heeft Kim duidelijk gemaakt ja, dat het een schande is dat er mensen zijn die geen huisnummer aan hun huis hangen hebben. Wie vind je de ergste? Ik vind het erg voor mensen die op bezoek komen, maar vooral ook voor postbodes, voor pa pakketjesbezorgers, die af en toe dan toch ook al wel eens komen. Maar vooral ook voor de hulpdiensten die jou moeilijk of niet kunnen vinden. En dan gaat er heel veel tijd verloren. Het maf van is, vroeger waren dat altijd dezelfde huisnummers, zoals een wit bordje met zwarte cijfers. En nu kun je echt... Massaal veel verschillende zien. Ja, maar waardoor het ook niet altijd duidelijk is. Welke vind je bijvoorbeeld heel onduidelijk? Als er zo bijvoorbeeld één het te klein is, hè, als je het van op straat, op, van op straat moet je toch kunnen zien. Of mm -hmm. ook s'avonds verlicht dat een beetje. Of doet zo reflecterende uh, cijfers, dat is ook gemakkelijk. Of als er zo tekeningetjes rondstaan of krullen. Ja, het moet gewoon goed, duidelijk leesbaar zijn. Het, het moet allemaal inderdaad niet te creatief zijn. Freddy Prote uit Wevergemeen, goedemorgen Freddy. Uh, Goedemorgen Radio 2. Jij rijdt rond in, uh, in Zwevig en West-Vlaanderen voor het OCMW met maaltijden. Wat, wat uh, kom jij tegen? Ja, dat klopt. Ik uh, rijd uh, één of twee of drie keer rond per week met maaltijden. En soms zien we de huisnummer niet. En zeker in de winter, als het donker is, we al om zeven uur vertrekken wij al. Ah, ja. En dan loopt ik wel het honderd door als je die nummer niet vindt. Ah, ja, zwart op zwart is uh, niet zo makkelijk voor jou. Nee, nee, nee, <laughs> niet. En, uh, we zitten dan <laughs> in de auto en zo. We moeten kijken, dat zijn denk ik wel nieuwe klanten. Ja. Als ze daar al een paar keer geweest zijn, dan is het geen probleem. Maar als dat nieuwe klanten zijn, dan ja, soms zoeken, hoor. Ja, intussen uh, is 19 over 8. En Schema heeft daar belangrijk nieuws over, Freddy. Je hoort het over vier minuten.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 Het is een ding, dat is duidelijk. Sommige ja. mensen hebben het. Ik heb nu nog niemand gevonden die het niet heeft. Jij vindt dat iedereen ze zou moeten hebben. Um, maar, ja. nee, ik vind gewoon dat er nog heel veel mensen het niet hebben. En ik, ik weet niet waarom. Of onduidelijk misschien. Ja, er is nogthans blijkbaar een verplichtingsschema van het nieuws. Ja, het is verplicht om een huisnummer te hebben. En het moet ook leesbaar zijn van op het openbaar domein. Want veel mensen vragen zich dat dus af. En uh, blijkbaar zijn er gemeenten die je een gratis huisnummer kunnen geven... ...als je er geen hebt. Maar dat is niet overal. Want Steven, of Sven Stevens uit Bilsen, die zegt... ...wij hebben allemaal een reflecterend huisnummer gekregen van de stad... ...ook verplicht om op te hangen. In Meissen blijkbaar ook. Lezen we hier in de app. Waanzin. Katrien nu... Peters zegt ook wel, oh ja, huisnummers... ...ik roep het al jaren, ik doe thuisverpleging... ...en het is echt hatelijk als er geen duidelijke huisnummer is. Bij deze warme oproep, misschien moeten we eens een actie doen. Actie huisnummer. Alles kan hier. Goedemorgen Elke Klaus. Goedemorgen morgen Peter en Kim. Goedemorgen. Elke, jij bent van de politie vooral en jij wou toch absoluut iets toevoegen wat de huisnummer betreft? Deel jouw verhaal. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad politieinspecteur bij de politiezone Noord, Capelle Stabroek. Mm. En um, het is uh, absoluut een uh, frustratie bij ons en uh, ook bij brandweer en ziekenwagen Dat wij, uh, als wij dringend uh, komen aangereden, dat wij geen huisnummers kunnen vinden. En dat komt, uh, ik hoor er juist, Peter, uh, dat jij een uh, zwarte uh, brievenbus hebt of een uh, zwarte ja. achtergrond. Super En dan kunnen wij dat inderdaad niet zien van op de, van op de openbare weg. Zeg ik hem dus ook, okay. op... Elke? Ik heb het al gezegd, oh, maar moet... hij vindt het mooi. Maar ik ga, ja, ik ga ja. erop letten dat hij het aanpast. <laughs> wij snappen dat ook wel. dat is heel mooi, die uh, sierhuisnummers, maar die zijn niet duidelijk leesbaar. Ja. maar het wij horen niet... wij inderdaad vragen hebben aan de brievenbus, aan de straatkant dat uh, een reflecterende huisnummer wordt aangebracht. Snap ik. Elke, wij horen hier ook dat het eigenlijk verplicht is. Is dat dan iets waar jullie op controleren of beboeten? Want ik heb dat nog nooit gehoord. Ah, je hebt een boete gekregen omdat er geen huisnummer hangt. Nee, dat klopt. Daar wordt eigenlijk uh, weinig op beboet. Maar um, ja, ik ben uh, met een project uh, bezig. Uh, ik uh, ga binnenkort naar de wijkpolitie. En um, ja, ik uh, zou dat uh, toch graag terug uh, onder de aandacht brengen en daar eventueel uh, projectmatig uh, willen op werken. Super. Ja, heel veel thuisverpleegkundigen. ook Birgit, zoveel huizen zonder zichtbaar huisnummer. Top als je als thuisverpleegkundige werkt. Niet dus uiteraard. Dank je wel, Elke Klaus. En uh, houd veilig. Hou ons kapelle veilig, Elke. Maar dat is ook zo. <lacht> dat zullen we doen. <lacht> Dank je. Dag. Goedemorgen. Het is vier voor half negen. Walter Greutaars. Zou die een huisnummer hebben? Ja. is ja. moeder Ze houdt het stil, ze zegt enkel Het is mooi, bijna half negen. Belangrijkste nieuws. Goedemorgen. In Zelik, in Vlaams-Brabant... zijn al enkele honderden werknemers van De Leize samengekomen voor de ondernemingsraad van straks. Daar zullen de vakbonden eisen dat de 128 winkels van De Leize niet worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters. En in het assiseproces van het dubbele kotmoord in Kortrijk is het dader schuldig bevonden door de jury. Pas op de laatste dag bekende hij dat hij de moorden op zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend pleegde. Dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Harald Geerling. Ook de personeelsleden van de stad Diest... mogen de TikTok-app niet meer gebruiken op hun werkgezellen. Eerder hadden de federale en de Vlaamse regering... hun personeel ook al hetzelfde verbod opgelegd. TikTok is een populaire Chinese video-app... en de inlichtingendiensten zijn bang... dat het bedrijf gevoelige informatie van gebruikers... zou kunnen doorspelen aan de Chinese overheid. Burgemeester Christophe de Graaf. Afgelopen vrijdag heeft ons al ons directeur... Een mail gestuurd met een uh, uitdrukkelijke vraag om de TikTok-app te verwijderen van inderdaad alle uh, dienst-GSM's. Uh, het personeel heeft heel goed beseft dat de afgelopen maanden het cyber veiligheid inhoudt. En uh, we gaan er echt vooruit van uh, de professionaliteit van onze werknemers. Eind vorig jaar werden de computersystemen van de stad diest gehackt door onbekende criminelen. De politie waarschuwt voor verkeersproblemen in de omgeving van Zellek in Assen vanmorgen. Personeel van Warenhuisketen De Leijze voert vandaag actie vlakbij, vlakbij het distributiecentrum. Ze protesteren tegen het plan om de 128 winkels die nu nog in eigen beheer zijn te verkopen aan zelfstandige uitbaters. De politie vraagt om de Brusselse steenweg in Assen daar te vermijden. De bedrijven in de buurt van het viaduct van Vilvoorde zijn bezorgd over hun bereikbaarheid tijdens de grote werken die binnenkort beginnen. Deze zomer starten er grote renovatiewerken die acht jaar zullen duren. En we zijn blij dat de regering in de werken investeert, maar de doorstroming van het verkeer moet zo optimaal mogelijk blijven. Dat vindt Chris Klaas van VOCA in Vlaams-Brabant. In de eerste fase uh, zullen de werken beneden gebeuren... Uh... Maar in een tweede fase zijn wij toch wel uh, bang voor de logistieke bereikbaarheid van onze bedrijven daar in de buurt. Vandaar dat wij ook de hand reiken naar de wijkvernootschap om samen goed te kijken hoe we kunnen communiceren naar de bedrijven en hoe we uh, de doorstroming daar uh, optimaal kunnen houden. Inherend gaan de partijen Vooruit en Groen samen meedoen... aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Volgens de twee oppositiepartijen heeft de samenwerking... niets te maken met de problemen die er momenteel inherend zijn... met het gemeentebestuur. Zo wordt de burgemeester beschuldigd van gesjoemel... en voelen sommige medewerkers van de gemeente zich niet gewaardeerd. Maar het nieuwe kartel met Vooruit en Groen wil het wel anders aanpakken. Dat zegt Luc Draaien van Vooruit Herend. Het heeft dus niet direct iets te maken met de moeilijkheden... die zich vandaag voordoen, maar die tonen wel aan... dat op, op een aantal punten uh, verandering wenselijk is. We zullen proberen te werken aan een beleid dat uh, warmer en transparanter is als ook uh, wat het personeelsbeleid betreft. Want daar zijn toch ook een aantal pijnpunten naar boven gekomen. Vandaag blijft het meestal zwaar, bewolkt met eerst een regenzone liever die overtrekt. Vanavond kunnen de buien soms winters worden. We halen temperaturen tot zo'n 9 graden. Na de middag wordt het dan stilaan kouder in onze provincie. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant, maar ook uit Brussel, vind je de hele dag door in de app van 14nieuws en op 14nieuws.be. Mensen blijven maar doorgaan trouwens over de onwaarschijnlijke de kortkomingen van huisnummers. En er komt nog iets bij, ja, huisnummers die er niet zijn of niet zichtbaar tot daar, maar straatnamen, dat is inderdaad een pest. Ook moeilijk, en, en veel mensen ook zonder bel. Een bel. Dat is toch ook vervelend? Mm -hmm. Heb je geen ja, bel? Ja, Nu wel, maar op mijn vorige adres niet. en Ik moest dan gewoon altijd zeggen, ja, ik heb geen bel, dus bel mij dan op mijn telefoon. Toch vervelend. <laughs> maar mensen die, mij echt moesten, ja, die, mij, die dat niet wisten, ja, die... Heb... Maar het, was, het gaf wel rust. Ja. Ik werd nooit gebeld. Ja. Heb, heb je al een deur intussen? Intussen <tie> wel. Die Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Oh. <hijf> <hijf> <hijf> Hi jo, hoe zit het met jouw uh, huisnummertje? Uh, 89, voilà super interessant om te weten. Ja, absoluut, hè, interessant. Hè. Maar goed, kom maar binnen met de problemen, want er ja, zijn er wel wat. Het he. is uh, ja, regenspits, hè. de E314 van Nederland naar Lummen. Daar is het bij de afrit in Maasmechelen uitkijken. Nog steeds voor modder op de weg zijn ze aan het opruimen. De afrit is daar dicht, maar er dus staat intussen wel al een half uur file... vanaf de grens met Nederland. Ook heel druk vanmorgen op de E40 richting de kust. Dat is uh, tussen Aalst en Zwijnaarden. Bijna een half uur ben je daar kwijt. Kijken we even naar Antwerpen, dan hebben we files op van ongeveer... Een een half uur in totaal eigenlijk op alle assen. Bij Lokeren begint het verkeer weer op gang te komen. Er was vanmorgen eerder een probleem met een ongeval. De weg is wel vrij. Uh, vanaf uh, Brecht zie ik dus ook een half uur aanschuiven. Vanaf Oelegem, vanaf Herentals Industrie op de E313 en ook bij Aertslaar, dus telkens een half uur ongeveer. De files naar Brussel, ook daar, ongeveer telkens een half uur... op de gebruikelijke plekken. De files beginnen in Erpenmeren, in Zemst, in Tieltwingen... in Bertem en in Overijse. verder geen verrassingen door ongevallen, gelukkig. De binnenring rond Brussel, daar moet je ook twee keer... een half uur erbij rekenen, van Woutersbrakel tot Beersel... en dan verderop nog eens, van Dilbeek tot Vilvoort. Het is echt baggeren daar, hoor. De buitering, op het hele trek van Eigenbrakel tot Zaventem... ben je zelfs één uur kwijt tot slot dan op de E17 naar Frankrijk daar is een ongeval gebeurd in uh, Deerlek, dat betekent aanschuiven vanaf Waregem, en op de ring rond Gent ben je ook nog eens een half uur kwijt van Mariakerke tot Drongen daar staat een defecte bus op de weg de beste foto van de dag is binnengekomen van Patrick Petit uit Meissen zijn huisnummer heeft gewoon een nummerplaat laten afdrukken met het nummer 62 op toch duidelijk? Dat, maar dat is gigantisch dat is gigantisch, maar waar dat we nog niet aan gedacht hadden, en dat staat ook in de app. Um, de... Lieve Heijsen zegt, als we met een heel grote camion in een straat... en we zijn voorbij een huisnummer, ook ja. heel vervelend. Want ik kan niet zomaar draaien, hadden we nog niet aan gedacht. Niet er aan Lieve. Ah. Franchise? Franchie pas? We, we kijken daarvoor naar de garage. Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jouw vragen over geld. Kijk snel op wikifin.be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 Goeiemorgen morgen, Peter en Kim, VRT Radio 2 Huisnummers in geel ook. Daar zijn ze bezig met reflecterende huisnummers te verdelen. Gratis. En het is dus, dus heel mooi. Er staat nu, ik heb een 22 binnengekregen. Stad Geel staat erop geborduurd. En ook nog, je komt er, je blijft er. En nu gij. je. Nee, en nu jij. Nog een goede huisnummer. Dat is... We wij wijken af. Wij wijken af ja, ja, ja, ja. Het is vandaag 14 maart. Dat is de derde maand van het jaar. De veertiende dag. En als je van wiskunde houdt, dan word je gek. Want dan vier je pie dag. 3,14. 3, 3 maart, 14. En nog met van alles achter, hè. Maar ja, het is blijkbaar een kunst om zo lang mogelijk cijfer na de coma te onthouden. En Margot van der Regie is op dit moment in Sint-Pieters-Woluwe, zit er op school, want dan doen ze een grote pie-wedstrijd. Maar vooral, man, hoe in godsnaam? Hoe kan je al die nummers onthouden, Margot? Ja, dat is trouwens. Straks om kwart over twaalf is het hier zover. Dan gaat de Pi-wedstrijd van start. En ik heb hier eigenlijk al een soort van generale repetitie meegemaakt met de recordhouder van vorig jaar, Martijn Lantier. Die heeft hier een gigantische reeks cijfers op bord geschreven. En dat zijn er eigenlijk nog maar heel weinig. Ik denk een stuk of honderd. Vorig jaar, Martijn, heb jij 1398 cijfers na de coma van buiten geleerd. Dat is complete waanzin. Ja, dank <laughs> ja, ja. Ja, je, je. Je doet er wel redelijk lang over. Je hebt vorig jaar de test uh, op drie kwartier ingevuld. Want dat duurt wel even al die cijfers. Je hebt er anderhalve maand op geblokt. Maar hoe in godsnaam leer je al die cijfers van buiten? Het is uh, echt elke dag herhalen. Veel, veel, veel werk. En dan uh, ik heb ik die cijfers per twee geleerd. Ja. De meerderheid van de cijfers heb ik uh, mijn verhalen geleerd. Dus uh, ik heb elke cijfer geassocieerd met uh, allerlei dingen uit het leven... Zoals? Zoals um, bijvoorbeeld dieren of emoties. Dus bijvoorbeeld um, de hond, uh, dat is een zes, een, ja. een dier, uh, leefde in het huis, een vijf, uh, voor huis. En, en was gelukkig en, uh, een emotie. Negen ja. is dan een emotie. En zo heb jij verschillende verhaaltjes gemaakt om het te doen kloppen. Ja, ja, en het straffen is, de eerste tachtig cijfers heeft hij compleet uit zijn hoofd geleerd. En dan is hij zo met die verhaaltjes begonnen. Iemand anders die vandaag ook meestrijdt voor de titel is Tolga. Jij hebt er al zeker 600 van buiten geleerd. Wat is jouw, jouw tactiek? Eigenlijk, ik studeer schriftelijk elke dag in groepjes van vijf. Maar meestal studeer ik wel 50 per dag, de laatste dagen vooral eigenlijk. En soms voor, uh, doe ik een regelmaat erin. Bijvoorbeeld vier, vijf, zes Dat is makkelijk om te onthouden en zo. Ja, kijk, in mijn hoofd gaat dat dan helemaal tollen, want ik ben heel slecht met cijfers. Maar ik vraag me wel af, euh, toen ik 16 was, Marta dan was ik met heel andere euh, dingen bezig. Waarom in godsnaam wil je al die cijfers van Pi van buiten leren? Dat was eigenlijk een, een uitdaging en uh, ik heb dat met een vriend ge, gedaan, dus dat was motiverend om, om het samen te doen. En ik weet niet als zo op een dag gekomen, en ik dacht van tof, we gaan dat, we gaan dat proberen. We doen dat dus. we doen dat eens. Dus. Tolga, waarom doe jij mee? Well, misschien om te winnen en ja. ook een uitdaging eigenlijk, maar ook misschien om je brein te trainen een beetje. Ja, dat is goed. En op, op je, ja, en op je trui staat al, believing your selfie, dus dat komt helemaal goed vandaag. Juf Carlijn, uw ogen die twinkelen als ik zo de, leer, de leerlingen over wiskunde hoor praten. Je bent heel blij, want wiskunde is vaak zo, nah, wordt, alleen, wordt vaak zo afgeschilderd. Ja, dat klopt. Ik ben super fier op alle leerlingen die deelnemen... en die de afgelopen jaren hebben deelgenomen. Uh, dit jaar nemen er ongeveer tien deel, um, maar... Um alle leerlingen worden eigenlijk uitgenodigd om deel te nemen. Hè? En ben jij dan de geluksvogel die straks alle getalletjes mag nalezen en mag verbeteren? Ja, ik ben de geluksvogel in die zin dat ik het niet moet doen. Ah. De collega die dat organiseert en mee op poten heeft gezet, die heeft op dit moment les. Dus, maar hij gaat dat verbeteren, meneer Sinaars. En hoe is het met uw kennis van het getal pi gesteld? Uh, beperkt. <laughs> ik ken er een zes. De eerste zes na de komma die ken ik van buiten. Okay, van nog Bij mij is het 3,14 en daar stopt het. Dus kijk, ik ben de loser van het spel. Uh, maar uh, heel veel succes vandaag. Tolga, ik hoop dat je het goed doet. Uh, Martijn, ik hoop dat je ooit uh, jouw record verbreekt. Het, het absolute record staat op het naam van een Japanner. 100.000 decimalen na de komma Is dat een levensdoel? Nee, helemaal niet. <laughs> dat, dat is veel te veel voor mij. Is... kijk. Okay, okay. Het, het deelnemen is altijd belangrijker dan winnen. En ik wens hier allemaal gigantisch veel succes bij de Pi-wedstrijd vandaag. 100.000, 100.000 naar de comma. Ja. Maar oh. ons Margot is wel geen loser. Dat mag ze niet meer zeggen. Dat is niet zelf. waar. Bent, nee, zoals Frank de Bozer zou zeggen, je bent <laughs> geen loser. Sowieso. Nee, mag je niet nee, nee, nee, nee, nee. Margot.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 A dançar, e para sua menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego me delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se me te pego, ai, ai, te pego, te pego, hein? Oh, oh. eu je me pakt, als je Nossa Eu te pego al uh! delícia, Delícia, assim você me mata Ik se eu te pego Ai Ai, se eu te Ik ben er al een. Ai, se eu te pego dat is hier een orgel van, Nou, wat een song jongens. Oud, het, dat en de rest. Goedemorgen, dag Karin Roemans uit Oostkamp. Ja, goedemorgen. We waren daar net uh, bezig over, over die nummers na de comma bij Piet. Onthouden, ja. Onthoud dat maar eens. Het gaat nog verder. Vertel eens je verhaal. Wel, uh, in 1986 uh, ja. had ik gesolliciteerd bij Aldi. Um, en daar uh, blijkbaar uh, moest je dus, kreeg je dus een map mee naar huis, om uh, alle PLU-nummers van buiten te leren. Mm -hmm. uh, aan de hand van een foto die in die map zat. Dus alle artikels zaten in die map, met zo'n ja. verschillende plastic. En je moest dus al die nummers, dus dat waren vier cijfers, onder elk foto van elk artikel, moest je van buiten kennen. En dat waren er wel wat, hè? Ja, want je hebt dat ook nog gedaan, Kim. Toen ik student was en werkte in de supermarkt, kan ik mij dan nog herinneren dat wij dat ook allemaal moesten onthouden. En dat is gek, want dat ging ook gewoon. Dus witloof? 2010. Bananen. Ah, 2027. Ja, uh, bepaalde dingen die er heel veel. Chocolade met hazelnootjes. Nee, dat, dus het, het dat is waren alleen dingen die je moest wegen. Ah, oké. Okay, ja. Ja, appelsine? Oh, dat weet ik niet meer. 2009 misschien? Weet ik niet meer. Oh, maar moeilijk allemaal, zeg. En hard? ...voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen. Morgen. Je wil hem zien, je wil hem zien, Willy Sommers. Hij komt nu donderdag naar Kortenberg van 6 tot 9. Kan je hem zien in het echte hart van Vlaams-Brabant en Kortenberg. Want daar klopt ons hart. Er is ook markt trouwens. Prezant, hè? Dat vind ik gezellig, een markt. Altijd goed. Verse bloemetjes, vers. Ja, en blijkbaar las ik ergens goedkoper qua fruit en groenten. Niet, de niet bij elk raam, blijkbaar. Dus zoals bij de supermarkten moet je het een beetje uitkijken. Ah ja, ik mag dat niet zeggen. Je hebt dat niet goed gelezen. Sorry. Daar. Als je een vlag hebt gezien in je gemeente in Vlaamse Brabant deze week, neem een foto. Deel hem in de app van Radio 2. Op die manier kan jij een weekendje winnen buiten je regio. Heel veel vlaggen in Vlaamse Brabant en Brussel. Haag heb ik onder andere gezien. Maar Wezenbeek opent dus nog altijd niet. Naar hangen vlaggen, gebets, scherpenneuvel, diest, rotselaar, haagt. Veel voor de glabbeek dus ze zijn goed begonnen. Het handige is, in welke stemming je ook bent, er is sowieso een bestemming voor jou, ergens in Vlaanderen. Gebruik daarom de vakantiechecks die je nu kan winnen. Goedemorgen met Jolien. Jolien. Waar woon jij precies? In Tiener. En waar heb je die vlag zien wapperen? In Tiener. Dat klopt. Goeiemorgenmorgen. je oh, elf. Jolien Kester uit Tiener. Wat een prachtige foto. Jij bent aan het wandelen geweest gisteravond met je vriendje en die heeft iets op zijn voorhoofd. Wat is dat voor iets? Beschrijf. Dat is een, la een lampje. Loopt die soms een verloren? Superveilig. Nee. Ja, inderdaad wel veilig. Ja, dat is waar. Ja, klopt. Goed gedaan. Hoor. Jullie gaan samen binnenkort een weekendje weg buiten de provincie. Waar wil je naartoe? Um, dat weten we eigenlijk nog niet. We gaan nog wat, wat kijken. Maar we zijn binnenkort zes jaar samen. Dus uh, dan gaan we dat zo vieren. Hè. Wow. Kunnen jullie ergens anders gaan wandelen als in Tiene? Dat gaat heel leuk ja, worden. Zeker. Wat bijna inderdaad. moeilijk wordt. Een ja. prachtige streek sowieso. En Willy Sommers, die is er donderdag. En heeft een nieuwe song uit. Betere man. Hé. Hey. Die Willy toch? Willy is altijd beter. Goedemorgen. Alsof het altijd al zo was. Het niet anders kan als ik. Jou zie. Voel ik mij uniek. Als van het eerste ogenblik. Lust ik zeker deze energie. Kende ik nog niet. Heel een leven, nooit was het beter. Ik besef het nog elke dag, als je s'avonds op me wacht. Oh, jij bent het wonder. Jij maakt alles zoveel mooier, ik word een betere man. Oh, zo bijzonder. Ik Hij komt dus zondag. Goedemorgen, inspecteur Sven. Goedemorgen, dag, Peter. Ja, straks, straks gaat het over smaak. Ja, smaken en smaken verschillen en smaken die veranderen misschien ook door de tijd. Ik begin bij het witloof, want dat zou sinds een aantal jaren minder bitter zijn. Zoals je het nu in de winkel vindt, veel minder bitter dan vroeger. Omdat ze de zaden hebben geselecteerd die dus een soort opleveren die minder bitter is. Ze oogsten ze ook vroeger, waardoor ze minder bitter worden. Mm. En dat zou speciaal zijn omdat kinderen dat niet zo graag eten, maar sommige mensen dat nog altijd veel te bitter vinden. En dat we dat iets zoeter zouden willen. Kijk, deel gerust even waarvan je denkt van die smaak is ook veranderd door de jaren. Straks alle nieuws met de inspecteur Radio 2. Elke dag telt voor twee. Don't get yourself. Don't worry, be happy. You make it easy. But it was not. Ik Radio 2 Wil je genieten van je terras of zwembad ook als het regent? Je auto beschermen tegen weer en wind. Met Fermo schijnt de zon altijd. Kom dit weekend naar de Fermo opendeurdagen in Meerhout en profiteer van mooie condities op je favoriete carport, terrasoverkapping of poolhuis. Kijk op vermocardboards.com. Vermo, we've got you covered. Radio 2, stelt voor. Pocahontas! Pocahontas, de musical. Een nieuw groot familiespektakel met wereldpremière in Vlaanderen. Laat je meevoeren met de prachtige muziek en indrukwekkende decors.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 Beleef deze nieuwe Vlaamse versie in het najaar van 2023 in Antwerpen en Gent. Tickets op lemiserable.live. Samen met 1 en Radio 2. zetels koop je bij Stols. Dat is evident. Want kiezen uit meer dan 300 kleuren? Dat kan. Verschillende merken combineren in eenzelfde kleur? Ook dat kan. Thuis de kleur testen met een vel van al 5 vierkante meter? Tuurlijk. Dat kan alleen bij Stols in Kortenberg. Alle mooie zitmeubelmerken in één toonzaal. Kom naar onze inspiratiedagen of kijk op stols.be. Beleef een betoverende dag tijdens Kidspring Wonderland. Een lentefestival voor het hele gezin in Hartje Brussel. Boordevol activiteiten en geweldige optredens van onder andere Samson en Marie en de Ketnap Band. Of ga op de foto met Boomba en Maya erbij. Kidspring Wonderland van 6 tot 10 april in Tour Taxis Brussel. Meer info en tickets via kidspringwonderland.be. Samen met Radio 2. Ik heb het zo over 12.12, /12. een kritische vraag over de fondsen van vorig jaar voor Oekraïne en over hoe onze smaken veranderen na het VT Nieuws. Elke dag, elk woord